Jan Volkertzoon. Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. eerste deel een grimmige burgtheer dit verhaal begint op een namiddag in het jaar 1280 in de eerste helft van december oh, het is koud. Er ligt een dikke laag sneeuw over de kale velden, de knotwilgen langs de bevroren sloten en de muren van het Rand zaten aan de oever van het Haarlemmermeer. Wat rijst het kasteel somber uit de sneeuwlaag omhoog, vooral nu er dikke, donkergrijze wolken boven hangen. En snijdende wind om de hoeken van de zware vierkante toren Het lijkt of er nergens enig leven te zien is. Er vliegen een paar verkleumde kraaien over het weiland. Dat is al. Maar opeens... Ja, toch. Daar komen mensen achter een bosje dorre wilgen vandaan. Een grote, magere man. Daarachter een vrouw. Haar gezicht in een doek gewikkeld. En dan nog twee jongere mannen. Ze dragen allen iets onder de arm. Iets dat ze zorgvuldig in lappen gewikkeld hebben. Ze lopen langzaam voorover tegen de wind in. En kijken nauwelijks om zich heen. Oh. hola, meester Furtolo. Wacht wat, ik, ik kan niet verder. Ik, ik heb geen adem meer over. Nog maar even volhouden, commissiella. Kijk, we komen al dichterbij. Zeg, Jan. Uh. jij bent de jongste. Loop jij vooruit en kijk of er een bel of koe bij de valbrug hangt. Ik uh, meester. meester. Uh, uh, jawel, meester. En, en dan, meester? Ja, als het een bel is, dan laat je ze luiden. En als het een koehoorn is, dan blaas je erop, zot. Oh, oh, ja, meester. En als de poortwacht vraagt wat je wilt... dan zeg je dat meester Wirtolo met zijn kunstmakers de edele burgheer laat groeten... en vraagt of hij voor de edele heer mag optreden. Wil je dat allemaal ontvouden? Uh, uh. Ja, jawel, meester. Zeker, uh. meester. Ik ga al, meester. Ik ga al. Honderd keer heeft die arme jongen dat al gedaan. Maar iedere keer moet ik het hem weer voorzeggen. <laughs> Kijk hem eens lopen. Het is toch een brave ziel, al is hij een beetje dom. Laat me, laat me je arm vasthouden, meester. Anders valt mijn hart misschien in de sneeuw. Oh, wat een kou. Oh. Hoe gaat het met jou, Jeroen? Oh, tussen kikker en hongerig is een wolf. Oh, praat niet over wolven, Zot! Je, je zult ze nog aanroepen. Oh, in het dorp waar we vandaan komen, hebben ze verteld dat ze vorige week alle wolven in deze buurt hebben opgeruimd, Isella. Je kunt toch maar nooit weten, vind ik. Hoi, oh, Jeroen heeft de hoorn gevonden. Gelukkig! Oh, als hij nou zijn aanspraak maar goed doet. Och, het kwam er eigenlijk helemaal niet zo erg op aan... of J. Hans een boodschap goed of slecht deed. Op zo'n eenzaam kasteel waren de mensen altijd blij... als er eens iemand om onderdak vroeg. In zo'n burcht was het koud en tochtig. Voor de smalle vensters zaten geen ruiten, maar luiken. De verwarming... ...bestond uit een rokerig haardvuur... ...waar je vlakbij moest zitten om een beetje warm te worden. Er waren zelfs nog geen behoorlijke kaarsen om verlichting te geven. Donker was het er. En vervelend. Daarom gaat de poortwachter dan ook snel naar de kasteel heeft. heer. Heer er staat een zwervende gezel voor de poort... Hij vraagt om onderdak voor een man die zich meester of dit of dat noemt. Zijn kunstermakers, heer Heb ik jouw lummel niet herhaaldelijk gezegd... dat je met de knop van je zwaard op de deur moet kloppen... voor je binnenkomt? Hoe kan ik anders weten dat het eigen volk is... en geen binnengedrongen Utrechtenaars? Ga terug, dan doen we het over. Avaarlijk. Uh, ja, heer. Ja, ja, goed. Kom maar hier. Je moet het stroom op de vloer laten vernieuwen, man. Het is veel te dus. Ja, heer. Goed. En nou, die zwervers, Heb je erop gelet of ze werkelijk zijn wat ze zeggen? Kunnen het geen Utrechtse boogschutters zijn of eh, dienstmannenvergeren van van Velzen? Nou! Ik heb hier de zuin met acht man de weergang boven de poort laten bezetten, heer. Ze houden hun boog klaar. Zetten er nog acht man bij, domoor? Van jou niks alleen laten doen, geloof ik zijn het weer West-Priesen zoals vorig jaar. Schiet op! En uh, als ze binnen zijn, zorgen dat er tenminste zes man met zwaarden en pieken bij deze deur blijven. Schiet op! Jawel, zeg het! Ja, zo ging dat in die tijden. De Hollanders voerden oorlog met de Utrechtenaren, de Brabanders met de Limburgers en de Luxemburgers. Maar bovendien kon de ene kasteelheer de andere niet altijd vertrouwen, want het was al menigmaal gebeurd dat midden in de nacht een kasteel overrompeld en ingenomen werd. De dorpen en de paar steden die er waren, deden aan die domheden mee. Mensen die nog geen half uur wandelen van elkaar vandaan woonden, lagen voortdurend met elkaar overhoop. Ook daarom was het zo vervelend op zo'n kasteel. De mensen durfden bijna nooit hun waakzaamheid te laten verslappen. Maar deze keer komen er tenminste geen vijanden binnen. Wie is daar? Hoene, de groene, de gunstenmakers. Ze kunnen binnenkomen. Heer van Rantzate, meester Virtulo groet u nederig. Machtig is uw kasteel en beroemd is uw geslacht. Uw daden klinken door tot aan het hof van de hertog van Gelre en tot in de Duitse landen. Overwinnaar der westvriezen vernieler van de Henegauwers, dapper ridder van Grave Floris onze heer. Tolo, de speelman, groet u. Goh, dat praatje zou erg mooi zijn, kerel. Als ik jouw soortgenoot al niet bij anderen hetzelfde had horen bazelen. Vertel me liever wat voor nieuwe dingen er zijn geschiet. Maar al te graag zou ik aan uw vleiend verlangen voldoen, edele heer. Maar wij komen van ver en wij hebben honger. Zo, dat kan wachten. Vertel je nieuwtjes. Maar dan kan je het eten. En zo niet, dan laat ik jullie weer buiten vermijden. Het zal zijn zoals gewild, edele heer. Weet dan dat de Vlaamse gilden hun heer tot een nieuwe strijd met de graven van Holland willen dwingen. Ze hebben reeds zwaarde schilden en pijlen bijeengebracht en de vrouwen van de stad Brugge ...hebben prachtige badieren geborduurd voor heer Gwiede hun graag. laat ze maar komen. Met het mandpad zullen we ze weer neerslaan. Verder. Wilde zeevloeden knagen nog steeds hele stukken van Zeeland af. Ook het rijke land dat eens tussen de grote rivieren lag... ...is nu voorgoed verloren. Ver in het noorden komt steeds meer water tussen de westvriezen. ...en hun broeders rondom staven. Dan zullen de ridders van meneer de Graaf... ...eindelijk dat nest medemblik kunnen platbranden. Verder. Toen wij de laatste kruisweg... ...voor dit slot passeerden, heer... vluchtte een weerwolf weg. Huh? En we hoorden aardgeesten uw naam huilen... Aardgeesten. Mijn naam, man, jullie. Helaas, heer, ik lieg niet. Hoe had ik anders de naam gekend van de heer van dit slot? Helaas, heer, het is maar al te waar. <tie> Die slimmerik. ik. Virtulo wist heel goed hoe bijgelovig de meeste mensen waren. Aardgeesten, plaaggeesten, dwaalgeesten, daar geloofden ze vast in. Weerwolven meenden ze herhaaldelijk gezien te hebben. Dat waren dan mensen die zich naar believen in roofdieren konden veranderen. Allemaal sprookjes uit de Germaanse tijd die waren blijven leven in de hoofden van de mensen. Maar zwervers als Virtulo weten wel beter... En doe er een voordeel mee. Wat. Uh, wat kan ik daartegen doen, man? Vlug, zeg het. Uw slot, kaplaan, heer. Die monnik heb ik vorige week laten wegrasselen. Gemeende meende mij te kunnen stellen. Ik heb een amulet. Een zeker afweermiddel. Het komt helemaal uit het land van de Moren. ...waar mensen zonder hoofd wonen. Gevier. Maar, heer, ik... Moet ik het je laten afnemen? O, doe dat niet, heer. Als dit amulet niet vrijwillig wordt doorgegeven... ...brengt het groot ongeluk. Wil je ruilen? Als we gegeten en gedronken hebben, heer... ...zal ik u zeggen hoe u het amulet kunt krijgen... Dan zullen we ook muziek voor u maken, zoals we voor de heer koning van Frankrijk hebben gedaan vorige zomer in de stad Nantie. Hmm. Laat dan naar de kokene. en zeg tegen de kok dat hij jullie brood, warm bier en vlees geeft. Maar niet te veel of ik hem met vel open door. Rijk en edelmoedig is de heer van Ramsate. Glorie aan zijn wapenschild, kracht aan zijn zwaard. Haast je wat, kerel. Hij komt snel terug. Ja, heer. Zie je wel, zo wist een slimmerd zoals meester Virtolo toch gezin te krijgen. Grondtrekkende muzikanten moesten altijd heel geslepen zijn, anders stierven ze van honger. De koken, dat is natuurlijk de grote keuken. Er brandt een stevig vuur en de dikke kok geeft Virtolo en zijn mensen ruimschoots te eten en te drinken. Ook al om nieuwtjes te horen. Het lijkt wel. Komt die voor wachten. Een zo kind? Zo, hij komt hierheen. Wel, dienstman, kan ik wat voor je doen? Heb je kiespijn? Dan heb ik een mooi middel. Een echte kastanje uit het land van de Schotten. Nee, ik heb... Boykot. Oh, dan zal de tand van een Belvis uit Spanje... Nee, nee, nee. Ik ben gelukkig gezond, meester. Maar ik, ik wou je wat vragen. Oh, vragen staat vrij, man. Ja, toen jullie hierheen kwamen... Hè, hebben jullie toen misschien ergens een jongen gezien? Hij zal zo maar twaalf jaar oud zijn. Hij draagt een lijf en een ring om zijn nek... en zijn haren zijn pas kort geknipt. Hij heeft alleen een kousenbroek aan en striem op zijn rug. Ach, dat aardige ja. kind. ja. is een van jullie lijf eigenen op te lopen? Nou, ik wens hem veel geluk. Stil jullie. Ja. Jehan, drink niet zo haastig van dat warme bier. En slik niet zulke grote brokken brood door. Ik, ik, meester? Nee, meester. Nee, poortwacht. We hebben geen jongen gezien. Is hij werkelijk op de loop? Waarom? Oh, Zijn vader is met drie andere west door heer Koenen opgepakt bij de laatste krijgstocht. En dus behoren ze hem toe. Maar die koppige waterlanders wilden niet behoren dienen. Heer Koenen heeft de een uit de ander laten ophangen. Ja, en nou begon die jongen als een wolf van zich af te bijten en te slaan. Als hij water moest putten of brandhout halen. Ja, en toen heeft de heer hem laten gezelen. En onder de toren sluiten om een flinke honger te laten leiden. Maar nou is de jongensgebuit op de een of andere manier gevlucht. Uit een diepe kerker? Werd die dan niet bewaakt? Tja, maar je kan ons vertrouwen, dienstman. Is het niet, Iselda? Wij verraden niets, boertwacht. Denkt u er ook zo over, meester? Ik zeg nooit wat ik denk, man. Ik zeg nooit wat ik denk, mam maar ik verraad nimmer wat me in vertrouwen versteld wordt. Nou, de, de kok en ik eh, vonden het eigenlijk maar erg, hoor... wat er met Jan Volkerson gebeurde. En eh, ik had de sleutel van zijn kerker. Oh. Jij bent een vent. Nou, maar laat ik nee. Hebben jullie altijd zoveel medelijden met lijf en voortwacht? Oh, nou, nee. De kok en ik zijn vrijgeboren onderzaten... We zijn niet zo gek we wons met het lijf weg en het pak inlaten. laten. Ja, maar deze jongen is anders, hè? Die heeft een wondermooie kunst in zijn vingers. Die waar, Kok? Ja, Hij had een paar keer toegekeken bij broeder Anselmus, die heer Kapelaan was. Ja, broeder Anselmus schreef boeken over, weet u? Ja, ja, dat deed hij. Net als in een echt klooster. En daar tekenden die mooie printverbeeldingen in. Heilige en duimels en ridders en monsters. Oh, prachtig in rood en blauw en goud. En Jan Volkerszoon, die kon het ook. Huh? Zo ineens. Zomaar. Broeder Anselmo stond er stom verbaasd van. Een lijf eigenlijk die met verf kunsten kan maken? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jee, Jan zit niet zo te slokken. Nee, nee, Zelda. Ik zei je eens wat vertellen, vrouwen. Die jongen, hm? hè. Die kan jouw mooie gezichtje afkonterfijten waar je bij zit. Ja? Uh, uh, hier, hier, hier. Hm? Ik heb het altijd in mijn van Kijk hier eens naar. Hè. Dat, dat heeft Jan gemaakt. Dat is kijken. Ja, met de verf van de kapelaan. Ik heb veel gereisd en veel gezien, maar dit is een wonder. Je bent het, man. Compleet met die rat op je neus en je dikke onderrug. Niet En mijn dikke buik ook. En, nou, nou, moet nou zo'n jongen als een hond in een hut zonder deur slapen... omdat zijn vader, die een vlijm mens was, geen lijfwegende kon zijn? En Jan kon het ook niet. Een, een hut zonder deur? In de winter? Waarom? Nou, dat is niks bijzonders. Als een lijfweiger er niet hard genoeg gewerkt heeft met de koeien ja? op de oogst, dan laat heer Koenen altijd zijn deur oh, voor de hele winter weghalen. Ja, zo hoort het, hè? Maar uh, met Jan was het anders. Ja, ik begrijp nog niet helemaal waarom wij dit verhaal te horen krijgen, Poortman. Huh? Uh, ja, ik uh, dacht zo. Uh, uh, en de kok dacht ook. Uh, niet waar, Kok? Oh, ja. Uh, dat. Uh, kijk, als jullie morgen vroeg verder trekken. Hè, en we geven jullie een paar mee. Mm. en wat van die goede worsten ja. die de kokken maken. en. Uh, brood. Uh, dat. Uh, ja? nou ja, dat jullie Jan dan verder zouden willen helpen. Huh? Waarom wij? Nou, uh, kijk, als een van ons weggaat. Of een van de lijfeigenen, Maar dat wordt niks. Jullie weten immers veel en veel beter de weg. Wij zijn nooit verder geweest dan het dorp van koude. Jawel, maar als wij gegrepen worden, dan ziet het er niet best voor ons uit. Hier. Hier. Ik, ik, ik heb nog een zilverstuk. Dat heb ik twee jaar geleden gekregen van een vreemde ridder... die ik bediend had toen ik hier te gast was. Als ik... Eh, het dat doet nog bij. Doe. Houd maar, Poortwacht. Meester Fierstono, wij zullen de jongen helpen. Is het niet, Jeroen? Wel ja, als jij het vraagt, meisje. Samen gevangen, samen gehangen, zullen we dan maar denken. Doe het meester, anders wil ze niet meer op de harp spelen. Is dat waar, Iselda? Ja, zo is het. Tja, dan. Waar is die jongen, Poortwacht? Hij zou in de kleine schaapskooi blijven, heeft hij me beloofd. Die staat aan de rand van de weg waar jullie langs gekomen zijn. Nou, we zijn er nog in geweest om even op adem te komen. Ja, behalve schapen was er niets. Oh, oh dat, dan zal hij voor jullie gevlucht zijn, vrees ik. Wat doen we nou? Weet jij het, kok? Nee. Uh, meester, meester hoor ik... Stil je aan. Eet nou maar. Ja, meester, maar, maar meester. Luister nou nee, eens. Nee, nee, nee, nee. Breng je kruis leeg. We gaan naar boven. We moeten muziek maken. Kom mee, allemaal. Als je die jongen weet te vinden, dan zullen we verder zien, Poortwacht. Maak voort, je hand. Vergeet je fluit niet. Ja. Meester, meester, luister ja. nou eens. Wat is er dan, mijn jongen? Heb je nog honger? Nee, nee, meester. Maar ik weet. Waar die Jan zoon is? Hij weet waar. Hoe kan jij dat weten? Ik heb met hem gesproken. Oh. Een grimmige burgtheer. Dit was het eerste deel van Jan Volkerzoon, een hoorspel van Dick Dreux, waarin we kennis hebben gemaakt met meester Virtulo, gespeeld door Van Heskes, en Jeroen, dat was Frans Somers, en Iselda, Irene Poorter, en Jehan, Dick van Zand. De grimme gebeurtheer Koenen van Randzaten was Jan Verkoren, de poortwachter Tony Folletta, en de vrouw die het verhaal vertelt, Dogi Ugaan. de regie had Jan C. Huber. Jan Volkerszoon Voorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Het tweede deel: Jan ontsnapt.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 Heer Ridder. Dan zal ik jou, zwerver die je bent, niks geven. Oh, nee. Pak je weg met je troepviedelaars. En wees blij dat ik je niet in een kerken laat stoppen. Oh, heer Ridder. De nacht is ijskoud. Het vriest. Buiten door de wellicht wolven rond. Laat ons tenminste tot morgen vroeg hier blijven. Hé, nee. Waarderen mij die wolven. Misschien heb je daar ook wel een amulet tegen. Oh, <laughs> oh heer.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 Ola, hoor. Uh, uh, luister, de minstrelen moeten de voortuit van onze heer. Maar het dat het kraak, kun jij ze niet ergens hè? Uh, meester, meester, hoor eens naar me. Stil je aan, wacht je beurt af. Ja, meester. Maar, de uh, maar, uh, meester, Jan zei dat we maar naar die schaapskooi moesten komen, meester. Als we hier weg moesten...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 Staan Viertolo en zijn mensen. Eindelijk buiten het kasteel. Deksels, van een kou. Mijn arme neus was net zo'n beetje aan de warmte gewend. Leun maar tegen me aan, Iselda. Anders waai je om. He. Ja. Het is donker. Een beetje de weg naar de Wachter. Noem me maar Bavertmeester. meester. Baverd. Ik ben geen Poortwachter meer.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 Ja, het ruikt maar goed tussen de dieren, mensen wat een kou oh, ik, ik, ik heb geen gevoel meer in mijn handen jij, ben jij daar? Ja, de rest doet de meester wel Ben jij Jan Volkerszoon zoon, jongen? Ja, die ben ik Kom te voort, Gein, dan kunnen we zachter praten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 Hebben ze je zo geslagen? Zal ik wat zalf op die streamen doen? Of niet. Ik ben een Westfries. Wij kunnen heel wat hebben. Ja, ja wel, uh, hoe eerder we weg zijn, hoe beter. Uh. Laten we jouw middel maar proberen. Nee, erg zachtaardig werden die Westfriese jongens niet opgevoed.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 Dit was het tweede deel van Jan Volkertsoon, een hoorspel van Dick Dreu met Van Heskes als Viertolo, Dick van Zand als Jehan, Irene Poorter als Iselda en Frans Somers als Jeroen. Hier Koenen van Randzaten was Jan Verkoren, Bavert, de poortwachter, Tony Foletta en de vrouw die het verhaal vertelt, Dogi Rugani en Jan Volkertsoon, Alex Vassen junior. De regie had Jan C. Hubert. Jan Volkertzoon Spel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Derde deel: Vreemde beschermers.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 Ik heb geleerd met honden te vechten. Het geeft niets meer. We gaan allemaal naar de kerker. Doorlopen, zeg ik. Doorlopen. Het lijkt erop dat meester Virtulo en zijn groepje... die arme Jan Volkertzoon niet langer zullen kunnen beschermen. In de verte zien ze de torens van het huis de Baanbrugge. Een kasteel van Gerard van Velzen. Maar de jachthonden van heer Koenen van Rond zaten komen dichterbij. Ja, ik kan niet meer. Ach, laat mij maar achter, mensen. Loop langzamer. Ja. Voortwachter. Ik blijf naast je. Met mijn knuppel. Uh, meester, meester, kijk daar. Huh? Achter die wilgen. Wat is daar? Hola, dat lijken wel ververs. Ze komen hierheen. Hé hey daar, blauwskuten, blauwskuten, te hulp. Blauwskuten. Kalm aan, mensen, kalm aan. Hier kan de er niet tegenop. Meester, meester, wat moeten die schooiers beginnen tegen heer Koenen? Kijk toch eens om, hij heeft zes gewapende mannen bij zich. Jij kent de bom van de blauwe schuil niet, man. Niet achterblijven, te blijven, Jan. Ik zal ze... Yes. Hey. Ah, ze vallen jou aan! Ze vallen jou aan! Ze je jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen jou Mensen, er komen steeds aan! Ze vallen jou het Ze vandaan. Jon, jongen, Ze is jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen jou aan! Ze vallen Ze de vrouw heeft hem mezelf? Nou, jij bent een harde jongen, hoor. Ben jij de hertog van deze troep? Ja, Fouke Enoog heet ik. Wat wil die ridder van jullie? Ons grijpen en in zijn kerker smijten. Ga achter ons aan. Naar voren, kerels. Hou je wapens omhoog. Vora, ridder. Wat al haast, man. Blijf staan. Of we halen je van je paard? Jij, schelm. Ga opzij met je bende. Of we rijden over jullie heen. Leven de vluchtelingen uit. Duidelijk. <lacht> Als jij tegen de hertog van de gele bende spreekt... dan kun jij wel wat beleefder zijn, man. Zie je hoeveel pieken we hebben? En kijk eens naar links. Allemaal mooie lange bogen. Zoals ze in de Engelse landen hebben. Steek je zwaard op. Of ik laat je grijpen. Ik verkies geen brutale woorden te horen van een stel haveloze zwervers. Lever de vluchteling uit. Of ik groep alle weerbare mannen uit omtrek. En laat jullie jagen als wolven. Ja. Ja. Jij kunt niemand oproepen, ridder. We hebben je ingesloten. Zie je dat niet? Help in! Ja, heer! Jij, jij, zot! Kan je niet opletten? Had je je boogschutters niet wat erachter kunnen laten? Vergeving, heer Ridder. Ik wacht op uw bevelen. En nou hou jij je grote mond dicht, riddertje. En je luistert stil naar wat ik, Fouke oog, hertog van de gele bende van de verheven blauwe schuit, tegen je te zeggen. <lacht> ik, Fouke oog. stel vast dat jij, riddertje, een aantal van mijn vrienden, achterna zit. Ik wil dat niet. Het stuurt de rust in mijn hertogelijke omgeving. Daarom bepaal ik dat jij, ridder met de rode neus, <lacht> ons alle zilvergeld afgeeft dat zo lieflijk in de zakken van je pelsmantel rinkelt. En dat je daarna vredig naar je zater terugkeert. Met de hoed in de hand, zoals je een hertog verschuldigd bent. In die jaren trokken er duizenden bedelaars, muzikanten, kunstenmakers en verarmde boeren hongerig langs de wegen. Altijd op zoek naar aalmoes en eten onderdak. Ze hadden hun eigen bonden. In Maastricht bijvoorbeeld heette die bond de Blauwe Schuit. Daar hadden de zwervers hun eigen koning. En die koning stelde zogenaamde hertogen aan om de verschillende groepen te leiden. Om de buit te verdelen, ruzies te beslechten en vooral zijn mensen te verdedigen tegen de ridders en de schouten in de steden. Heer Koene begrijpt dus dat er voor hem niets anders op zit. Hij smijt het zilvergeld in de sneeuw, keert zijn paard en fluit zijn gevluchte honden. Dit zeg ik jou, schobbejak. Jouw bende zal hier niet langer de boeren blijven tergen. Morgen vroeg kom ik je weer opzoeken. Dat kun je niet. Achter die rijwilge begint het gebied van de heer van Amstel. Weet jij wie daar nou de baas over is? Ha, Grave Floris. En weet jij ook wie er door de heer Grave beschermd worden? Wij. Ga naar je zaterriddertje en koel je drift met een slok warm bier. <lacht> <lacht> wij gaan naar de goede stad van Haarlem. En wij nemen onze nieuwe vrienden mee. Goeie reis, heer ridder. Pas op je honden. <lacht> Rood van woede rijdt heer Koenen langzaam weg. En één Eenoog brengt meester Virtolo en zijn metgezellen naar zijn kamp. Oh, het zijn armelijke tenten waar voor grote houtvuren branden. Vrienden, ga zitten en vertel ons eens wat. Waar komen jullie vandaan en waar ga je heen? Wij komen uit de stad Parijs. Piertolo heet ik. Dit is Iselda. Ze speelt harp. En dit is Jeroen, ook een muzikant. En die slaperige goedstak daar heet Jehan. Die blaast de fluit. <laughs> ja. En eh, die jongen en die eh, bange vent... Zijn dat ook varende gezellen? De jongen is een gevluchte eigenlijk. Om hem moesten we maken dat we wegkwamen. Mm. En Bavert was poortwachter. Hij heeft ons geholpen. Mm. Nou, dan beslis ik als hertog van dit kamp het volgende. Jij en de andere muzikanten kunnen bij ons blijven. We zullen jullie beschermen. Maar eh, die jongen en die Banger. Moet moeten dadelijk weg. Zij zijn geen varende gezellen. Ze zoeken maar hulp bij hun soortgenoten. Dat kun je die stakkers niet aandoen, Voeken. Ze zullen doodvriezen of, of, of gegrepen worden. Ja. Ze zijn toch even arm en machteloos als wij. Dat is hun zaak, meisje. Als een van ons doodvriest of opgejaagd wordt, is er geen boer, geen peurter, zelfs geen lijfeigene die een hand voor ons uitsteekt. Dat weet je. Heeft iemand nog wat in het midden te brengen? Ja. Ik ben. Wel, wel, wel. <laughs> Dat jonge handje wil ook meekraaien. <laughs> en wat wou je dan wel zeggen, manneke? Mij mogen jullie wegsturen. Ik red me wel. Ik ben een Westfries. Maar Bavard kan niet meer. Als jullie hem niet helpen, dan. Dan geef ik jou een tik met deze knuppel die je heugen zal. Nee, maar, nee, maar. Zie je, dat ik ook een knuppel heb, manneke? Mijn vader heeft me stokvechten geleerd. Nou, nou, voor de grap dan. Als jij vier harde tikken verdraagt, dan mogen jij en Barford hier blijven. Is dat rechtvaardig, mannen? Ah, nou, ga maar samen, jongetje. Wel? Nou. Nou, oh, je weet in elk geval hoe je die knuppel moet vasthouden, hè? Pas op! Oh, wel, wel, wel. Ja, jij kunt er werkelijk wat van. Goed zo! Maar nou dit! Nee! Wel, allemaal. Oh, die aap heeft mijn knuffel in tweeën geslagen Jij bent een riedertje in de doppen, hoor Kunnen we blijven? Ik heb je mijn woord als hertog gegeven, jongen Maar je zult toch moeten worden aangenomen En de proef doorstaan Moet dat nou echt, boeken? Ja, wel zeker Onze wet zegt dat alleen zwervende gezellen in onze kampen mogen zijn Nou, jongen Durf je het aan? Wat moet ik doen? Zeg het maar. Nou, eh, wat ik jou dadelijk zeg. Hè? Vier harde tikken zonder schreven verdragen. Ja, eigenlijk zou je nog heel wat meer moeten doen. Maar eh, we vinden jou wel een rapteeltje, hè? <laughs> Durf je die tik aan? Niet op zijn rug, Foeken. Er zit een stream op. Tja, de, uh, waar dan? Sla maar op. Jan, niet doen! Sla, Voeken! Wow. Laat me die rug eens zien. Nee, jij hebt je proef al helemaal achter de rug. Jou nemen we zo aan. Is iemand mannen? En je krijgt een nieuwe naam. Je heet Jan. Goed, bij ons heet je voortaan Jan met de knuppel. En als je ooit iemand... Blauwe scute hoort roepen, dan moet je hem dadelijk te hulp komen. Als je zelf in nood zit, dan roep jij hetzelfde. Is hier iemand op tegen? Hulp van zwervers? Zeker. Er waren allerlei bonden met soms heel vreemde namen. In Frankrijk bijvoorbeeld de kinderen van Egypte, in Vlaanderen de stiefkinders van Maandag en de broeders van den Elzenstok. Ze waren verplicht hun laatste brood met elkaar te delen. Honger, angst en verlangen naar wat beschutting hadden de zwervers zo ver gebracht. Die bonden waren er al toen er in de steden nog niet eens gilden bestonden. Samen met hun nieuwe beschermers trekt virteloos troepje met ruw in één getimmerde sleden over het dichtgevroren Haarlemmermeer naar Haarlem. Onderweg halen ze de kippen uit de hokken, de melk uit de schuren van de boeren. En die zijn al lang blij als de zwervers met hun mes een scheef kruis in de deur van de schuurkrassen als een teken voor andere benden dat hier niets meer te halen valt. Nou, jij zei gisteren dat je uit Parijs komt. Huh? Bij welke bende ben je daar? Huh? Bij de kinderen van Egypte. Oh. Ze zitten op het Mirakelhof. Huh? Ribot met het karretje hmm. is hun koning. Huh? Ja. Waarom zijn jullie daar dan niet gebleven? De aanhangers van de koning van Frankrijk en de Bourgondiërs. Schuipen s s'nachts huh? door de straten en bevechten elkaar. Ja. Huh? En dat de heer groot provoost daar de heer Ridders niet voor kan bestraffen, laat hij telkens maar een paar zwervende gezellen grijpen. Ah, ja, het is overal hetzelfde. Ach, Wij moesten Maastricht uit, omdat er ergens geplunderd was. Altijd geven ze onze schuld. schuld. Oh ja? Zulke lievertjes zijn we ja. er nou ook weer niet? Nou, kom, kom, kom. We wedelen, we maken kunsten, ja... Maar die zwervende studenten. Dat, dat zijn de ergsten, ja. Die dringen zich bij de boerders in. Oh, omdat ze kunnen lezen en schrijven. En, en ze grijpen wat ze kunnen. Wij zullen dat nooit doen. Om, omdat we in zo'n stad willen terugkeren. Wat is dat daar? Huh? Huh? Een tolhuis. Haha, <laughs> we naderen haarlem. Oh, die tolbas zou kunnen lachen. Hé, hey, uh... Oh, mensen! Uh, uh... Ho! Ja, ho. ja. Met hoeveel zijn jullie? Nou, 43 mannen, 12 vrouwen en een hele hoop kinders. En dan nog een stelletje kippen. Ja. Wat wou je, tolbaas? Ik moet eerst weten wat jullie in onze stad gaan doen. Ja, kunsten vertonen op de nieuwjaarsmarkt, man. Dan zullen jullie toch nog moeten wachten tot het Vrijkruis bij de houtpot staat. Oh, eerder komen jullie niet binnen de wallen. We hebben al zwervers genoeg. Ja, jij bent een kranige dolbaas. Dat zie ik al, hoor. Maar zie jij nou wat ik hier in mijn hand heb? Een leren zakje. En ga ja. eens wat erin zit. Geld. Zilvergeld, ja. Een presentje voor jou, als je ons laat. Ja, als jullie hier eerder geweest waren, zou het misschien wel gaan. Maar ik krijg last met de schoud. Ja. Er staat al zoveel bedelvalk bij de kloosters op de zeilweg. Laat mij er eens bij, voeken. Ja. Kijk, tolbaas. Hier heb ik een mooie munt uit de stad van Aken. Echt zilver, zie je wel? Ja, dat zie ik. Voor mij? Als je kan zeggen in welke hand ik hem heb. Hier. Ik sluit allebei mijn vuisten. Ja. Nou. En je linkervuistje die. Hey. Hey. <laughs> Je handen zijn leeg. Ja, hij zit hier, hoor, man. Kijk maar. En hier in de rand van je hoed. En hier in je kraag ook nog een. <laughs> ik snap het al. Je bent een kokeler. Ja. <laughs> nou. Dat geld mooi je zeker terug hebben, hè? Wel, nee. Dat is nou van jou. Oh. En, eh... Ken je ons een beetje? <laughs> ja. Of we samen opgegroeid waren. <laughs> nou. rij maar door met je sleden. Ga naar het Begijnenhof. Daarachter vind je de baaiert. Bedankt olbaas. Kom op de nieuwjaarsmarkt eens naar ons kijken. Wie weet wat ik nog in je hoedrand vind. Wat is nou weer een baaiert? Een baaiert was een huis waar alle zwervers die binnen de poorten mochten blijven bijeenzaten. Daar kwamen de schoutsrakkers telkens weer toezien of alles ordelijk toeging. Ook daar hadden de zwervers hun eigen bazen. Het is al Er ligt muf stro op de grond. Er wordt gezongen, gedanst en ruzie gemaakt. En de nette poorters blijven er heel ver vandaan. Jan voelt het zo. Jij hebt het hier niet naar je zin. Dat zie ik. Ben je weg? Het is hier zo warm, hè? Weg? Nee, ik blijf bij jullie. Ja, we hebben kou genoeg gehad. M maar als je bij ons blijft, moet je ook kunsten maken, tja. Wist ik maar iets. Nou, eh, ik kan ook stokvechten. Hè? We, we, we zouden een, een soort dans kunnen doen. Ik, ik, ik ken er een uit Frankrijk. En dan ook met, met de stokken tegen elkaar slaan. ja, als de mensen daar wat vergeven willen. Oh, oh, jawel, jawel. Meester Virtolo zal er wel een mooi verhaal bij vertellen. Ja, dat, dat kan niet heel goed. Dat, uh, dat we jonge ridders zijn, hè, of zo. Maar dat is niet waar. Och, als kunstenmaker zeg je wel meer dingen die niet waar zijn, hè. Doe je mee. Dan help je ons ook nog. Jullie hebben mij geholpen. Ik doe mee. Uh. Uh. Dat is het van het vuur. We gaan slapen. Wel te Jan Volkertzoon. Wel te rusten, Zeg. Ja? Je bent een goed mens. Vreemde beschermers Dit was het derde deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreu met Van Heskes als Virtulo, Irene Porter als Iselda, Frans Somers als Jeroen, Alex Vase junior als Jan Volkertzoon, Jan Verkooren als de heer Koene van Randzaten, Tony Folletta als Bavert, Constant van Kerkhoven als Fouke Eenoog, de zwervershertog, Jo Fischer senior als de tolbaas, Johan Wolder als Hennepin en Dori Hugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Huber. Jan Volkerszoon. Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Vierde deel, de nieuwjaarsmarkt. Kunsten maken, zeg je wel meer dingen die niet waar zijn. Dit doe je mee. Dan help je ons ook nog. Jullie hebben mij geholpen. Ik doe mee. Uh. Uh. Uh, ze doven het vuur. We gaan slapen. Wel te Volkertzoon. Jan voor Wel te rusten, Zeg. Ja? Je bent een goed mens. Zwijd nog een takkenbos op, op het vuur, kerel. Het is weer vinnig koud. Kom met die pintjes in de schouw. <coughs> Zo. Uh, wat heb je te zeggen? U zult die belediging van die zwervers niet willen dragen. En dat Westfriese jong wilt u zeker weer in handen krijgen. Ja, als ik maar wist hoe. Maar dan heb je die meneer gewaarschuwd, ezel. Ik was wel vergeving, heer Ridder. Maar ik heb een plan dat alles weer kan goedmaken. Nou, <lacht> spreek <ik> op dan. Die drommels rook. De opperzwerper zei dat zijn ze toep naar Haarlem ging. Ze zullen vast en zeker op de nieuwjaarsmarkt te vinden zijn. En ik heb vrienden onder de stad, herder. herinner. Maar uh, ben je er zeker van dat de Poorters zullen toelaten dat je de jongen naar buiten brengt? Mijn plan is zo goed dat de Poorters er niks van zullen merken, heer. Intussen hebben in Haarlem Jan Volkertzoon en Jehan zo goed mogelijk op hun Franse dans geoefend. En nu het nieuwe jaar aanbreekt, kunnen ze er al aardig mee voor de dag komen. De grote sint Bavokerk was nog niet gebouwd. De grote markt heette toen het Zand en diende onder andere om er steekspelen te houden. Maar nu, terwijl de poorters nog in de kerk zitten voor de nieuwjaarsmis, worden er snel tentjes opgezet en grote huifkarren uitgespannen. Op oudejaarsavond zijn er naast de poorten houten kruisen opgericht, waar een houten hand aanhoudt. Dat betekent dat ieder vrij toegang tot de markt heeft. En dat geen schoutsrakker iemand mag grijpen die geldschuldig is. Het heeft weer gesneeuwd. Als de kerk uitgaat, roepen horden bedelaars bij de uitgang. Kijk eens Jan. al die kleuren, die bedelaars, dat bruin en, en dat rood en dat toffe blauw en, en die, die, die grijze muur erachter. Oh, ik wou dat eiverf had en een stuk perkament. Nou, en dan? Dan zou ik dat schilderen. Dat is veel en veel mooier door al die stijve heiligen. En dan? En dan? Ja, als je het gemaakt had, hè? Wat, wat moest je er dan mee doen? Ja, dat weet ik niet. Ah, oh, dat meisje. Dat prachtige gele kleedje. Met die man in het donkerbruin daarnaast. En de troon is van de bedelaars eromheen. Prachtig. Nou, je bent een rare, Jan Volkertzoon. Maar, maar ik heb ergens een paar stukken krijt. Nog uit Frankrijk. Zou je die... Krijt? Kom mee, goud. Iemand die kan schilderen, gevoel voor kleuren heeft. Is toch een rare? Nu niet, nee. Toen wel. Altaarstukken en tekeningen in gebedenboeken, dat kon. Maar schilderijen maken van bedelaars? Nee. En toch had Jan gelijk. Het was een bont gevoel. Pieter Breugel, de oude, die later leefde, Lucas van Leiden en Rogier van der Weijden hebben ook de kleur en de fleur van zo'n middeleeuwse stad weergegeven. Maar de Haarlemers die uit de kerk komen, vinden dat bedelaarspak alleen maar lastig. En al, westen! Uit de westen. Ja, jij ook. Zie weg. Kolom wat, man. Wij hebben kerkvrijheid gekregen. Wie ben jij en wat moet je hier? Alsjeblieft. Zie je deze penning? De schout heeft mij erkend als hertog over alle zwervers. Die mannen horen bij mij. Laat ze gaan. Maar de poort is klaar, steen en wie? Het is maar eenmaal in het jaar, nieuwjaar. He? Ja, ja, dat is waar gezegd. Nou ja. Hé hey daar, dienstman. Kom eens hierheen. Oh. Wie ben jij nou weer? Iemand die met jou een voordelig woordje wil spreken. Hmm. Is er hier een goede taverne in de buurt? In de Bataljorestraat. Mooi. Doe me dan het plezier daar een koes mede van me aan te nemen. Mede? Doe maar. Is bier te gewoon voor jou? Kom nou maar mee. Moorters en portersvrouwen, al hier kun je zien wat de heer koning van Hongarije tot tranen geroerd heeft. Twee jonge ridders uit het moorenland die boeten doen voor een kwalijke streek tegen de kruisvaarders, zullen de echte moordse dans laten zien. En tegelijkertijd, met hoofd en zwaarden, de vechtmanier toren... ...waar de dappere Haarlemmers in Damjate zo goed tegenop tegenopgelassen waren. De kleinste van de twee hier aan mijn rechterzijde lijkt een jongen van twaalf jaar, he, doch. Hij is 21 jaar oud. Zijn naam is Manon Die aan mijn linkerzijde... Goed zwart gezegd, hey Xirom Balfarus, Xirom Balfarus, heet al 18 jaar luister en Je gezondheidsdienstman. Ja. Hoe heet je, als ik vragen mag? Berend. Zou jij er wat voor voelen, Berend? Mm. Om dat vreemde bedeltuig een poets te bakken? Je kunt er een half pond Utrechts mee verdienen. Een half pond Utrechts? Dat is meer dan een half jaar bij elkaar gezien. <laughs> Morgen. Het is toch geen raarzaak, oh. hoop ik. <laughs> Wel, nee, brave kerel. Hoor toe. Ik zal open tegen je zijn. Ik ben dienstman van de heer Van Ransaten. Oh. Hij heeft drie jaar geleden een krijgstocht meegemaakt tegen de Westfriese... en een paar van die kerels meegenomen als lijfregene. Maar dat heeft de graaf toch streng verboden? Juist, ja, hebt... juist. Laten we drinken op de gezondheid van graaf Floris de Vijfde. Ja, laat maar Maar, he, Berend, nou is het dan zo dat de zoon van een van de stellingen op de vlucht is gegaan? Ja. Hou jij van de Westfriesen? hè? me nee. We hebben er hier nog altijd last mee. Ze komen in het voorjaar met van die kleine bootjes helemaal tot op het spranen. En ze stelen de vissen uit de netten weg. Mooi, ja. Maar wat wil je nou eigenlijk? Dat zal ik je zeggen, Berend. Straks. Hm? Ja. Als er meer volk op de markt is... ...kom ik met een paar vrienden van me die hier hier zijn... ...zogenaamd dronken aanwaggelen. Oh, okay. We gaan daar naar een troepje muzikanten toe. We maken ruzie met ze, ja. we slaan aan het vechten. En dan kom jij en grijpt de jongen die ik beet zal hebben. Dat mag ik niet. De markt is vrij. Ah, je komt immers alleen maar vredes tegen. Je brengt die jongen zoetjes naar de kruispoort. Hm. Geeft hem over aan de wacht... En jij hebt je pond Utrechts verdiend. Nee. Ik durf het eigenlijk niet, komaan. Laten we het dan nog wat drinken. Ja, dat we... geeft moed. Ja. Nou, ik ben blij dat ik even in het tentje kan gaan zitten. Het roet raakt van je gezicht. Ja. Ik zal er nog wat op doen. Oh, ik, ik krijg die rommel door in mijn mond... Het smaakt zo vies bitter. Ja? Bitter in de mond maakt het hart gezond. <laughs> hier, drink eens wat echt Haarlems kleinbieren. Zeg, Iselda. Ja? Bavert is naar de schout gegaan. Hij wil hier blijven. Kan dat dan zomaar? Ja, hij heeft gehoord dat Graven Floris deze stad het schutrecht heeft gegeven. Wat is dat nou weer? Nou, als een onderzaad een jaar en een hm? dag hier blijft... dan is die vrij, dan is die poorter... Ja, en van tevoren mag de ridder hem hier niet weghalen. Is dat niks voor jou, Jan Volkerszoon? Nee, ik wil terug naar west friesland ja, Ze hebben me verteld dat het daar een en al moeras en water is. Ik zou er niet willen leven. Ik wel. We moesten wel weer eens beginnen, mensen. Oh, oh ja, ja. Meester, meester horen. Eens... Het praat toch niet altijd zo lijmig, Jan. Zeg, op, wat is er? Oh, als er misschien ruzie komt of zo, hè, met dronken poorters... Ik weet een vrijplaats. Nou, dat is dan alweer mooi. Maar er komt geen ruzie. Ga mee, kerels. Ja. We zullen weer eens de dans van de leders laten zien. De mensen hebben er echt gek in. <tie> kijk. Kijk, daar beginnen ze. Kom op, kompanen. En doe als ik. <tie> Donker Santinius! Niet opletten! Doorgaan! Opletten. Jammer. als ik wegloop. bijna! En hier. hier. hier dansen een paar apen! Hola apen! Dans harder! Harder, hier! Niet opletten, jongen! Niet opletten! Apen zijn een sap. <tie> Hola! He. Ik heb een jonge aap oh, <tie> amper, amper. <tie> oh. <tie> ah. Hierheen! Hierheen, Jan! Ja, ja! Wat ja. je? Hier! De, deze kerk is dicht. Hè? Sla op de deuren. Ja, ja. De communiceren zich achter ons aan. Ja, wat, wat, wat willen ze van ons? Die hennepin is erbij. Ze willen jou terughalen. De is op ja, de doe de open. Doe open. Uh, uh. Wat is dat? Wat is dat? Laat ons binnen, vader. Vrij plaats zoeken we. Ga vlug achter me staan. Ja, ja, ja, ja. We gaan ze. Opzij, monnik. Koud, kerel. Zie je dat dubbele kruis niet boven deze deur? Dit is een vrijplaats. Het gaat om een gevluchte lijfeigene monnik. Nou ging het om een moordenaar. Dit is een vrijplaats. Zolang hij hier is, mag niemand hem raken. Ga heen, man. Je stinkt naar wijn. Vooruit, mannen. Maar... Vooruit, haal een balk. Dan rammen we die deur open. Dat zou ik maar nalaten, man. Als je dat probeert, heb je alle poten op je dak. En het zwerversvolk bovendien. Nee, hier kun je niks meer aan doen, compaan. Toch wel. Ik kan voor de deur blijven tot hij eruit komt. Dan kun je lang wachten. Kunnen we helemaal niets voor ze doen, meester Viertelhoek? Nee, meisje. Zo'n vrij plaats is alleen geldig als er niemand bij ze komt dan de priester die er thuis hoort. En toch geloof ik dat ik er wel kan binnenkomen, als het maar donker genoeg is. Zo zijn er hier meer. Maar dan zijn we de poort nog niet uit. Die grove vent die Jan geeft, daar gaat iets. Laat gaan. Onze gezellen houden hem in het oog. We ons niet met die jongen moeten inlaten. Als je dat nog één keer zegt, dan kijk ik je nooit meer aan, Jeroen. Zullen we eens met voeken praten, meester? Ik geloof dat we maar beter met een paar porters kunnen gaan babbelen. Trek je beste spullen aan, jongelui. We gaan een taverne opzoeken. Porters, die praten immers nooit met ons. Ha, laat dat maar aan mij over. Zo, zo ben jij een Westfries. En deze brave jongen hier heeft je geholpen. Dat is mooi van hem. En, eh, uh, wat wil je nu gaan doen, Jan Wolkertzoon? Je kunt hier een jaar lang niet vandaan, weet je dat? Ik, eh, uh, ik zou kapitaal in boeken kunnen versieren. Kan jij dat? Zo'n jong manneke. Kom eens mee. Dat wil ik wel eens zien. Staan de achtbare poorders toe dat we aan hun tafel komen zitten? Oh. Nou, nou, vooruit, omdat het Nieuwjaarsmarkt is. Maar, dan betalen jullie het geld, Met genoegen, met genoegen. Hola, waard! Breng me al zij. Jo, jongen, jongen, dat, dat heb ik nog nooit eerder gedronken. Bent u een rit? In elk geval geen schooier, brave man. De dame die u hier ziet, is een prinses van het eiland Wasteraken. Bij Keulen. De jonge heer naast haar is een van haar ridders. Nee, maar... Zeg eens wat was te raken, Seroen. Kamaba, bes, al, Bedilo. Mensen, mensen, mensen. U neemt me niet kwalijk, edele <totie> heer, op uw gezondheid. Op je gezondheid, goede man. Tja, de prinses wilde graag deze wijdvermaarde stad zien... waar de dappere mannen wonen die tegen de moren hebben gevochten. Helaas is haar schildknaap gevlucht. Daar zal haar vader de koning geen genoegen meenemen. En dat is jammer. Want hij wilde honderd vaten Harlems bier per maand laten komen. Uh, honderd ho, vaten, in de heer. Maar, maar ze kosten acht groten per vat. Aha, de koning van Vassenraken bij Keulen is heel rijk, goede man. Maar wat geeft het? De schildknaap is weg. Huh? Nee, vreemd dat de prinses een schildknaap heeft. Oh, hè? Ja, ja, ja, maar op was te raken hebben de prinsessen schildknapen. Alle mensen. Ja, maar de knaap moest vluchten voor een woesteling die hem vals beschuldigde. Hij zit in jullie kerk. Huh? oh, oh, oh. Ja, ja, wacht eens, die, die herrie op de markt is het niet. Mm -hmm. Maar uh, mm -hmm. dat was geen schildknaap, Dat was een gevluchte lijveigene die hier geen schutse gevraagd had. Als hij buiten de kerk komt, moeten we hem uitleveren. Zo zeggen de stadskeuren het in de heer. Ja, ja. Als er maar twee kloeke poorters te vinden waren die borg voor hem wilden staan... dan kon ik de heer koning van Wasterake berichten... dat de Haarlangs welgezind zijn. Honderd vaten, zei je eerder, heer. Wil je dat ook op het gildenhuis vertellen? Oh, met alle plezier, goede man. Als die schildknaap tenminste weer vrij is. Hij moet die kerk uit. Nou, als het dan moet, dan kan ik misschien wel een tweede man vinden. Dat zou mooi zijn. De nieuwjaarsmarkt Dit was het vierde deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreux met Wam Heskes als meester Virtulo, Dick van Sant, Irene Poorter en Frans Somers als Jehan, Iselda en Jeroen, Alex Vazen junior als Jan Volkertsoon. Jan Verkooren als heer Koene van Randzaten, Rien van Noppen als een priester, Constant van Kerkhoven als voeke Eenoog, Johan Wolder als Hennepin, Jo Fischer senior als een schoutrakker, Haap Orizant als een poorter en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubbe. Jan Volkertzoon Spel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Jan C. Hubert. Vijfde deel: Een verrassing voor Hennepin.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 Hij neemt hen mee naar het lokaaltje waar hij op gewone dagen, een hele nieuwe geit, de porterskinderen leert lezen en schrijven en zingen. Jij beweert dat je kapitalen kunt versieren, manneke. Hier is inkt en een ganse veer. Teken jij maar eens een mooi beeld van Sint de Maarten die zijn mantel voor een bedelaar in tweeën snijdt. Op dit stukje perkament. Oh, zeker, pater. Maar eh, pater, er staan letters op. Oh, dat zijn afschuwelijke heidense tekens. Een monnik uit het Bernardijnenklooster heeft me verteld dat het uit een land komt dat Griekenland heet.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 dan hang ik dat prentje aan de muur als er gedachte is. Maar geen bedelaars. Wat is dat? Komt daar weer iemand om een vrij plaats? U had deze vriend. Pater, ik wou even met u praten. Wie ben je...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 Straks, voor de nachtmis, komen de twee poorters de jongens halen. Na de mis stuurt Foucault een hoogstens een stuk of dertig van zijn potigste kerels. Die gaan doodstil achter de grote deuren zitten. Komt die hier dan met zijn bende? Nou, dan krijgen ze een verandering. Wat? Al die zwervers in mijn mooie kerk? Nee, nee, geen denken aan. Kijk, pater. Dit geven we in pand.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 Doe mijn groeten aan die twee rakkers, Pater. En zeg hen dat ze vannacht tijdig worden weggehaald. Dat zal ik doen. Maar, eh, uh, ja, daar bedenk ik dat Jan Volkers zoon veel beter hier kan blijven. Hier kan blijven? Waarom, Pater? Die moet mannelijk worden. Die zou heel mooi boeken kunnen versieren. Wil hij dat dan? Ik heb het hem nog niet kunnen vragen. Het is een wet onder de zwervende gezellen dat ieder voor zichzelf beslist wat hij wil. Ook een jongen van zijn leeftijd.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 Die, die penning uit Rome. Ja? Die, die wil ik hier laten. Ja? Als Jan die verf krijgt. Ja. En perkament. En, en, en olie en, en alles wat hij nodig heeft om te kunnen schilderen. Laat me die penning dan nog eens zien, mijn jongen. En hij is eerlijk uit Rome...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 Lekker beetje, al op met je jammerhout. Ja, ja. Zo, voor vannacht moet het dertig stevige kerels hebben. Okay. Wat ze gaan uitvoeren, dat zet ik straks wel. Lekker een beetje, al op met je jammerhout. Horm ja. en ijzervuist. Ja. Moet natuurlijk meedoen. Ja. En Dirk Vuurbrand ook. En dan Narsje, de paardenkoper En film de kaasjager. Geloof dat ik ook maar meega, meester? Dat is helemaal niet nodig. Iselda, pak jij onze spullen vast in. Fouke heeft ervoor gezorgd dat er een slee buiten de kruispoort staat.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 ...geholpen door een stel zwervers dat de wachters aan de praat hield. Ja, de Zo, zijn jullie er eindelijk? Hebben jullie een preekijzer bij je? Ja, natuurlijk. Kom mee dan. Zaggies. En als de deur open is, sla je de priester op zijn kop en ren je achterman. Jij daar, Roene. Ja. Zie dat je die jongen meteen buitenwester krijgt. Dat oh. mag niet tegen zwart. Oh. Zo, wij zijn er. Ga achter me staan. Pater! Pater, kom gauw! Er is een zieke, Pater! Pater! H Wat weer ligt er? Jij bent De pater, mijn jongen. Met al zijn dienaren. Samen, grijp die schlimmels. Zo, Jan. Kom je ook eens mee duwen?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 Terug op rand zaten, vertelt hij ridder Koenen wat hem allemaal is overkomen. Ons belukte, toch zal me dat jong niet ontkomen. Onder vluchten morgen een andere rij vijgenen. En deze graaf Flores is zot genoeg om ze te steunen ook. En op een, jij toon. Ja, heer. paard paarden opzadelen, voor een lange tocht. Ik zal zelf wel eens zien of ik die jonge lummel niet in handen krijg. Heb je enig vermoeden waar de troepiërs heen gegaan? De, de, de poortwachters vertelden dat ze bij de kruispoort over de muur geglipt zijn hier. Dan kunnen ze maar één kant op zijn gegaan. Naar Zandpoorten! Een verrassing voor Hennepin.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 De regie had Jan C. Hubert. Jan Volkertzoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Zesde deel: Jehan slaat alarm.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 Naar Zandpoorten. En toen de mannen van heer Koene het sledenspoor van Viertolo en de Zijnen gevonden hadden, hoefden ze nog maar te wachten tot het goed donker was. En nu zo stil mogelijk, aan En nu. Meester Word wakker Gaal Wat is er? Omraad Jan Jeroen Sta op Omraad Je hebt gelijk Jan. Iselda Iselda Ik kom Deze kant uit Nou vlug Kom dan Iselda Ik ben ik al Blijf dicht achter mij Ja Had je Kieros dat kamp om singlehanded in? Vluchten. Ik zeg al, nou Trek je zwart en volg me. Komt Kom te er jullie. jullie? Waar rijden jullie onder de voet? Het lijkt wel of het kamp verlaten is hier. Oh, dat kan een valstrik zijn. De duinen rondom kunnen vol boogschutters zitten. Dat is wel zo ongeveer de vechtmanier van de Westvriese. Hola! Kom te voorschijn! Kom mee, Hennepin. Oh, niemand te zien. Dan staat de trekslee. Ga eens kijken wat erin zit, Hennepin. Hallo mannen! Kom hierheen en blijf goed om je heen bieden. Heer! Heer, het waren de lui die we zoeken. Zie hier hun instrumenten. En hier heb ik een deel van een ethisch voorraad. Wel, alle drommels! Hennenpin! Jij, je laffe, nietsnut! Plus de maar uit! Ze kunnen nog niet ver weg zijn! Ja, jawel, ja, heer. Gewijden van Maarland. Denk drie man en zoek in noordelijke richting. De Jan van iets. Ga met drie man naar het zuid. Ja. En doe behoorlijk wat je begonnen is. Dan ik je al jullie beter te strappen. Wat wilt u dat ik met die VR? en die fluiten zo doe, heer heren? Nou, smijt maar op het vuur. Dan kunnen we wel beter zien. En al die eetwaren uit de slee, die kunnen we zelf gebruiken. ...zo mogelijk ver uit de buurt kunnen zijn. Sterker, ze zijn vlak in de buurt. Jehan heeft het troepje naar een diepe kuil in de struiken gebracht. En ze hebben alles kunnen horen wat Heer Koene heeft gezegd en gedaan. Met gebalde vuisten liggen ze te verzinnen hoe ze iets terug kunnen doen. Jezelf met de soldeniers een rond om het kamp kijken en heb bedoelt u tussen de suiker ja, wat zou ik anders bedoelen? Lumel Maakt voort. Oh. Volg me, mannen. Nah. Als die kerel nog dichterbij komt, vlieg ik hem aan. Nee, liggen blijven. Wat, uh, wat is dat voor een kaal? Troene, ga eens kijken neem die fakkel mee. Niks. Kom maar terug. We hebben het donker in hun voordeel. Herpin, laat iedereen terugkomen. Die troep kunstenaars heeft niets meer over om van te leven. Morgen vroeg zien we voetsporen wel in de sneeuw. Last staan, Herpin! Vannacht blijven we hier. Klaar die slee kapot voor brandhout. Meester Viertel, wat doen we nou? Zo zacht mogelijk wegkruipen. Welke kant moeten we op, Jean? Laat iemand mijn gordel vastgrijpen. En dan een ander de zijde. Als we zo achter elkaar blijven, weet ik wel weg te komen, meester. Hoe is het met jou, Isella? Kan je het uithouden? Ik, ik zal het proberen. Laat ik hier blijven tot ze slapen, meester. Misschien kan ik een paar zwaarden weghalen. Nee, ik... met... geen denken aan. Wegwezen, Allemaal. Is er voor geluid Hennepin? De paarden, heer. We gaan weg van hier. Snel naar de paarden. Ze bereiken de heerweg die over Heemskerk naar Alkmaar leidt, en die is aangelegd om er soldaten en ridders langs te voeren die West-Friesland moesten onderwerpen. Ze zijn moe en terneergeslagen, maar ze zeggen dat niet tegen elkaar om bij de anderen de moeder in te houden. Daar. Achter de bomen, meester. Daar zou een hofsteek kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook, jongen. Zie je de ridder ergens achter ons? Jongen? Jammer genoeg, niet, meester? Ik zou wel met mijn vuisten te lijf willen. Hoe is het met jou, Iselda? Zo moog. Zo koud. De weg mensen, achter die bomen. Laten we hopen dat we bij die hoofdsteen zijn... ...voor de ridder ons heeft weggehaald. Zie heer, daar zijn de voetsporen. Dat die schammer zo dicht waar ons gelegen hebben. We zullen allemaal laten grijpen. We zullen leren wat het zeggen wil, de heer Van Randzaten te tergen. Ruim, Kijk! Hier zijn de sporen nog heel vers. Ze buigen van de weg af. Daar ginds schijnt een te liggen. Dat zal een hofsteen van de heer Van Brederode zijn. Zo wil te beter. Dat heerschap heeft al iets voor mij te goed. Herinner. Er je op de weg, er liggen oude voetsporen. Ze zijn minstens een hele nacht oud. Van vele voetgangers. Wat heb ik ermee te maken, jij hazenhart? Dat zijn boeren geweest op weg naar de hotel in het Laat ons geen verdere tijd verliezen. Hoor! Herinner, wat is dat voor een vlag die uit het kleine venster hangt? Rood en wit, met de pijlen van Sint Sebastiaan erop. Een of andere boer, een broederschap. Steg af, en klop op de deur. Laat de boer bij me komen. Zoals u beveelt, heer. Ah! Daarna kunnen jullie feestvieren met de kippen. Ik vind geen gehoor hier, ridder. Zeg maar wat je wilt, man. Ik sta hier, naast de schuur. Koes, Bruno. Ben jij de boer? Kom dan hier en luister wat ik te bevelen heb. Ik heb met jou bevelen niks te maken, ridder. Ik ben poorter van Alkmaar, een overman van het weverschild. Wat zoek je hier op een vrije hofsteeg? Dat zal je gauw genoeg merken, kerel. Lever me dadelijk die zwervers uit die jullie verborgen houden. Zie je die vlag, ridder? Wat scheert me die her. Ken je die dan niet? Nee, en ik wil hem niet kennen ook. Het is de manier van ons boogschuttersvendel. Ha, ik lach om jou boogschuttersvendel. Dat zou ik niet doen, heer. Vijftig goede, brave boogschutters houden hun pijlen gericht. Hoe durf jij een je tegen een ridder te verzetten? Je roept dadelijk de kerels terug en levert me dat boekenpak uit, verstaan? Ik versta je het best, riddertje. Jij hebt een les nodig. Hola! Het vierde rot. Los je pijlen. Het oh, oh, oh, oh. tien, riddertje. Deze keer vlogen ze in de bomen achter je. De volgende schichtpijler komt ergens anders terecht. Dit zullen jullie bezuren. Ik, ik roep de heren van Amstel en Velsen te hulp. Dat nest van jullie gaat in brand. Ah, ah, ah, ah. Daar zul je onze heer Graaf ook moeten bevechten, man. Want hij heeft al onze gilde ridderrechten gegeven. Kijk maar naar onze vlag. Zie je de staart eraan? Jouw je graaf verdient dezelfde uh, gallig als jullie. En nou is het genoeg. Onze graaf laat ik niet beledigen. Recht met jou! Derde en de rood! Los, je pijlen! Ah! Overweeg! De Daar gaan ze! Ja, ja! Tegen poorters, en en ridderschilden niet meer bestand. Kom maar tevoorschijn, man, he. Ze hebben het hazenpad gekozen. Ik dank u van harte, heer aanvoerder. U hebt ons gered. Omdat jullie bij toeval op deze hoeven om gastvrijheid hebben gevraagd, man. We hebben het anders niet zo op vreemde. Maar Nasse Vrijman is buitenpoort, hè? En dus moesten we hem wel helpen. Het was ook een geluk voor jullie dat we hier een broederschapfeest gaan houden. Helaas, heer aanvoerder, als de ridder onze instrumenten niet had vernield, zouden we muziek bij uw feest hebben kunnen maken. Zo zo, zijn jullie muzikanten? Hm. Ja, we hebben ook wat speeltuig bij ons. Hè? Dat hoort van het Gilde. Maar om de waarheid te zeggen, kunnen we er niet zo best mee overweg. Wat voor speeltuig, heer aanvoerder? Ja, zo'n strijkding met snaren en een soort boog. Huh? Het jankt als een Maatse kater. Ja, ja Jubbe, jubbe die probeert er al door op te spelen. Maar we krijgen de buikpijn van. Ja, en een kleine trom. Maar het vel schijnt niet goed te zijn. Ja, en dan nog een fluit. Maar die is verstopt, geloof ik. Ah, heer aanvoerder, mogen ze eens zien? Nou, kom maar mee naar de grote schuur. In die grote schuur met zijn besneeuwde rieten dak zitten de gildebroeders om lange schraagtafels bijeen. Allemaal stevige kerels, met wit-rode wambuizen aan, kaproenen op het hoofd. Hun lange bogen staan achter hen tegen de muren. Er zijn zes grote vaten bier neergezet en een paar vaatjes wijn. De boer heeft zijn meiden aan het werk gezet om vlees te braden, pap te koken, worsten klaar te maken en nog veel dingen meer. Want... Als gildebroeders feest vieren, willen ze veel en lekker eten. En daar goed bij drinken. Vooral nu ze de overwinning op heer Koenen behaald hebben. Nou, nou, nou, wat een herrie. <laughs> maar hun aanvoerder weet zich wel gehoord te verschaffen. Edele broeders van sint sebastiaan Jullie zien hier naast me... Een treffelijke ministerie, en zijn mensen. Ze zouden wel muziek voor ons maken, maar de ridder, die we zo mooi hebben laten afdruipen, heeft hun speeltuig vernietigd. Edelijke <totstuk> ja, broeders, wij hebben ook speeltuig. En, laten we eerlijk zijn, als wij erop spelen, dan raken de kippen van de leg en de koeien geven wel geen melk. Ja, je hebt een breed voet. Kijk dan maar niet zo zuinig. Als jij op dat strijdding probeert te spelen, hoort je vrouw naar de buren. <lacht> Daarom, edele broeders van het gilde ten de boog... stel ik voor dat de minister naast me al die speeltuigen overneemt... en ons wat beters laat horen. Ja, meester, ga je gang. Ja, we zullen wat tijd moeten hebben om de instrumenten te stemmen. En eraan te wennen, heer aanvoerder. Ja. Mijn part, neem maar een paar de bier bij en een koppel verse worsteman. Dan gaat het beter, hè? Ja. Ja. Ja. En laat ons onderwijl drinken op de glorierijke manier... waarop we de eer van onze heer Graaf verdedigd hebben, broeders. Ja. Heer graaf, ja. Floris de Vijfde. Lang mogen hij leven. Ja. Raaf Floris de Vijfde was een vorst die begreep dat hij meer had aan hardwerkende mensen dan aan oorlogvoerende luiaards en opeters. De edelen hadden voor het grootste deel een hekel aan hem. Ze noemden hem der Kerelen God. Dat betekende de afgod van de arme mensen. Maar door hem kon het gebeuren dat in onze landen ...de kleine mensen, veel eerder dan zelfs in Zwitserland... ...vrij werden om te wonen en te werken waar ze het liefste wilden... ...en om zelf te beslissen wat er met hun geld gebeurde. Meester Viertolo en zijn troepje herstellen de instrumenten... ...die werkelijk nogal verwaarloosd zijn. Maar het lukt. En dan voegen ze zich bij het feestende geld ...en spelen wat ze kunnen. Zo meester. -la -la -la -la -la -la -la. <laughs> Hier jongen. Neem die worst. Je ziet zo bleek. Van waar ben jij eigenlijk? Van Medebleek. Wat? Je bent een van ons. Hoe kom je dan bij die kunstenmakers? Die leder zat maar vanuit. Gans leven. Waarom? Uh, hij heeft de vader en nog tien anderen weggeslepen in de laatste krijgstocht. Viertelooi heeft mij helpen vluchten en mijn vader beschermd. Wel, drommels. Broeders, luister. Stil eens even, stil eens even met dat de gejammer. Deze jongen hier, het is de zoon van een vrije Westfries. Ja, en de speelman heeft hem uit de knuisten van die ridder gehaald. En nu willen wij tonen dat we dankbaar kunnen zijn. Zoals het edele broeders van sint sebastiaan betaamt. Geld uit de tas... En op de tafel, ermee. voor yeah. de speelman. En heer Koene. Die is terechtgekomen in een jachtpartij van iemand die hij van vroeger kent. Een vijand van graaf Loris. En van de poorters van Alkmaar. Die heer van Heemskerk. En de heer van Heemskerk bezit een sterk kasteel in de buurt. En zeker zestig welbewapende krijgsknechten. Toen hij hoorde wat heer Koenen wedervragen was, wist hij dadelijk wat hem te doen stond. Op dit dunkje zullen we dat stelletje via laten dansen, heer Koenen. Mooi zo. Wat hamer. Wij edelgeborenen zullen ons toch niet door die dorpers de wet laten spellen. Boeg ja. u bij ons. We hebben tot morgen de tijd om dat wild te vangen. We zullen hun de oren wassen. Blaas op de jachthoorn, Fiete. Roep de mannen terug. We gaan een betere jacht voorbereiden. <tiedert> Jehan slaat alarm. Dit was het zesde deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreux... met Van Heskes als meester Viertolo... Irene Poorter, Frans Zomers en Dick van Zandt als Irzelda, Jeroen en Jehan... Alex Vassen junior als Jan Volkertzoon... Jan Verkooren als heer Koenen van Randzaten, Johan Wolder als Hennepin, Tony Foletta als een poorter, Jaap Marleveld als de heer van Heemskerk en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert. Jan Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert. Zevende deel, Heer Koene zegeviert. Op dit dunkje zullen we dat stelletje vilaines laten dansen, Heer Koene. Mooi zo. Wat hamer! Wij edelgeborenen zullen ons toch niet door die dorpers de wet laten spellen? Boeg u bij ons, we hebben tot morgen de tijd om dat wild te vangen. Zaa, we zullen hun de oren wassen. Blaas op de jachthoorn, Fiete, Roep de mannen terug. We gaan een betere jacht voorbereiden. Het gildefeest duurt de hele dag door. En nog een stuk van de avond. Daarom blijven de brave poorters die nacht maar op de hofsteden. De volgende morgen spannen ze een paard voor een wagen... leggen daar de lege vaten en de opengebleven eetwaren in... en maken zich gereed om te vertrekken. Het is eindelijk eens mooi zonnig weer. Waarin gaat de reis weer aanvoeren? Terug naar Alkmaar, wil je mee? Is er dan markt? Nee, nee, dat is pas met drie koningen. Maar uh, de andere gilder zullen jullie ook wel eens willen horen. Man, man, wat heb je ons mooi voorgespeeld. En die enige zelf van je, die Jeroen. Wat een kokeler is dat. Het is toverij wat hij met die geldstukken deed. Ja, het is werkelijk geen toverij, heer aanvoerder. Geloof dat vooral niet. Nou, sluit je maar aan bij de broederschap. Het jonge vrouwmens kan op de huifkar gaan zitten. Ach... De ziel is bleek en stil van de kou. Ah, ja, Iselda is niet aan de kou van deze streken gewend. Ze is geboren en opgegroeid in een land waar het altijd zomer is. <laughs> nou, vertel je weer even je mooie verhaaltjes, meester. <laughs> een land waar het altijd zomer is. <laughs> Was het maar waar. Kijk, er is ingespannen. Vooruit, broeders. Laat het vaandel zwieren. We gaan op mars naar huis. Mooi zo, die slaperige jongen speelt een deuntje om op te lopen. Ga maar op de wagen, joffertje. Graag gedaan, broeder. Zeg, jongen, kom jij eens naast me lopen. Goed, hier Zeg jij maar gewoon, meester Doede, tegen me, jongen. Doede Ijsbrandzoon heet ik. Overman van het Weverschilder. Weet jij eigenlijk? Jan Volkertzoon, meester Doede. Van Medemblik. Daar is het erg veranderd, mijn jongen. De Hollanders hebben er een kasteel neergezet... en hun soldeniers lopen zomaar door de straten. Oh, als ik groot ben, zal ik tegen de Hollanders optrekken, meester Doede. Reken maar. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, maatje. Daar zou ik maar niet te haast mee wezen. Het jarenlange vechten was ook niks gedaan, hoor. Daar kan ik van meepraten. Mijn grootvader en mijn vader hebben er aan meegedaan. Ja, mijn vader ook. En twee van mijn ooms. Die zijn naar Dokkum gegaan. Daar wonen de stamvriezen. Ja. Of, als er niet zoveel water tussen hen en ons was gekomen... dan had het misschien nog zin om de Hollanders verder te bevechten. Maar nou, verbrande huizen, dood vee en veel verdriet... Daar loopt het telkens weer op uit. En dan nog... Uh, je weet toch hoe dikwijls we hier overstroming hadden. Ja, al meester Doede. Elke winter. En elk najaar ook. En soms midden in de zomer nog een keer. Nou, graaf Loris heeft ons mannen gestuurd... die weten hoe je dijken moet maken. Rondom een diepe plas, laat ik maar zeggen. En dan met scheprader het water eruit. En zo krijg je een akkerland waar eerst water was. Kan dat nou echt, meester Doede? Ik denk het wel, maatje. Als ik die dijken bij monniken bezie, die door monniken aangelegd zijn... nou, dan lijkt dat plan me helemaal niet gek. Meester Doede, ik, ik zou wel hier ook maar willen blijven. Maar uh, zou dat kunnen? In Haarlem is een van ons achtergebleven. Uh, en heeft schutsen tegen de heer van Randzaten gevraagd. Wat die van Haarlem kunnen, kunnen wij ook. Bij welk schild wou je leerjongen worden? Want dat zou je dan moeten, hè? Nou, ik wil graag schilderen en tekenen, meester. Wel, wel, dat is wat nieuws. Maar wacht eens even. Er zitten knapen in het Sint-Lucas-schild... bij de zilversmeden en de kleerkopers. Die schilderen stadswapens en paantjes en dat soort dingen. Ik zal eens voor je vragen als we binnen de poorten zijn. Is het een sterke stad, Alkmaar? Nou en of, jongen. Hoge muren, door onszelf gebouwd. Onder bevel van de metsers natuurlijk, hè? dat snap je. Mm -hmm. Een lange straat vol stenen huizen hebben we. En wel drie blokhuizen langs het water. Daar komen dus geen ridders binnen, is het wel? Dat zouden ze moeten proberen. Wij hebben geen stadssoldeniers nodig, Jan Volkerszoon, zoals die lui in Holland. Bij ons zijn alle mannen zelf soldenier als het moet. En daarom hebben wij van het weverschild... De broederschap van Sint-Sebastiaan om het boogschieten goed te leren. De smeden hebben hun Sint-Jorisbroederschap. Daar zwaaien ze met strijdknotsen en zwaarden. De Timmerlui horen weer bij Sint-Barbara. Die hanteren stormrammen en katapulten. Zou ik ook bij zo'n broederschap kunnen, meester Doeling? Word jij maar eerst een abel gildegezel, jongen. Dat is van het grootste belang. Werken is beter dan vechten. Ja, maar wat kwamen die pijlen mooi in de bomen terecht, meester Doede, toen die ridder zo stond te razen? Als je in de stad bent, dan moet je eens dus naar de smitsen van meester Ruurd Barendszoon gaan. Die heeft een vreemd wapen gekocht van een landsknecht uit de oostelijke landen. Een kruisboog heet dat ding. Daarmee kun je nog veel zuiverder schieten dan met die bogen van Elsenhout die wij gebruiken. En met korte ijzeren pijlen. Is daar maar eentje van? Hij is bezig er een heel stel van te maken, mijn jongen. Maar, maar zijn die dan niet heel duur? Oh, jawel, en daarom kunnen die kale ridders ze niet betalen. Maar wij poorters wel. Hoe komt dat dan? Nou, kijk. Wij wevers, hè. We maken meer laken dan onze eigen mensen dragen kunnen. En wat we over hebben, dat verkopen we aan de vreemde wagenvoerlui, aan de boeren en aan de soldaniers-aanvoerders. Het geld bewaren we. En dan werken we weer verder. Alle poorters geven een deel van hun geld aan de vroedschap. Dat zijn dus de wijze mannen die we zelf verkozen hebben. En die besteden dat geld waar het het beste lijkt. En daarom zijn wij poorters nou al machtiger dan de ridders. Want die krijgen alleen maar wat hun wijden opbrengen. Zeg, meester Hm. Als, uh, als er dus meer steden komen, hè? dan kunnen er dus geen lijfeigenen meer bestaan. Want die kunnen dan, dan zomaar wegvruchten, net als ik. Daar weet ik zo het fijne niet van, jongen. Alles wat mij kan schelen is dat onze stad sterk en rijk zal worden. En daar helpt graaf Floris gelukkig aan mee. Ja, maar, maar hij is toch eigenlijk ook een ridder? Natuurlijk. Maar iedere stad die hij helpt, moet hem een aantal gewapende gilderleden sturen als hij erom vraagt. Of koggenschepen, of katapulten. En zo is de graaf ook veel machtiger dan alle ridders bij elkaar. Ah, jullie daar! Hola, wat is dat nou? Dit is mijn gebied. We zijn op weg naar onze stad, heer Ridder. We zullen geen kip schalen. Laat ons door. Ik duw geen gewapende band op mijn gebied. Leg die bogen af. Dat is nog nooit van ons verlangd, heer Ridder. We hebben ridderrecht gekregen. Wij mogen schut en weer dragen waar we komen. Niet op mijn grond. Hier ben ik heer over leven en dood. Ik beheers de toren en ik bepaal dat ik geen boogschutter zal doorlaten. Leg die bogen af. Als de heer Graaf hiervan hoort, heer Ridder, dan zal het u slecht gaan. Denk daaraan. Als ik de 65 krijgsknechten op jullie loslaat die achter me gereed staan, dan gaat het jullie nog slechter. Wie ons ook maar één vinger aanraakt, verzet zich tegen de graaf, heer Van Heemskerk. Laat ons door. Nee, bij mijn zwaard. Leg je boog af. Neem het de pezen af. En bind je pijlkokers dicht of ik zal laten zien wie van ons te sterkt is, meester Doede. Wij willen geen strijd, maar hoor goed toe, heer Van Heemskerk. Wij komen terug en met ons nog andere gilden. Deze weg is van de graaf en de graaf heeft ons er het vrije gaan en staan op vrij. Dat gekwaak zal jou nog oprekenen, Doede IJsbrandzoon. Leg de bogen af. Laat ons doen wat deze ridder zegt, mannen. Daarna zullen we wat weer zien. Jan! Jan! Ja? Is eh... Uh, weer ziek? Uh, uh, dat ook. Meester Viertelon en je staan bij de wagen. Maar uh, Dat met die boog... Uh, ik vertrouw het niet. Nee, nee. Ik, ik ook niet. Heb je meester Veertelo gewaarschuwd? Hij wou niet luisteren. Hij is erg bezorgd over Iselda. Hey Jan, weet je wat hmm. wij doen? Wij blijven een stuk naast de weg. Ja, ja. En, en ik zal zien of ik meester Veertelo niet kan waarschuwen. Hey, doe dat voorlopig maar niet. Iselda zou bang kunnen worden. M maar de aanvoerder zal wel naar ons willen luisteren, denk ik. Kom mee dan. Alleree, mannen. Daar gaan we dan weer. Hier hoor je meer van, heer van Heemskerk. Ik zal jouw mooie graafje groetenis overbrengen. In Haarlem ga ik hem hulde bewijzen. <lacht> meester Doene, Jehan vertrouwt het gedoe met uw bogen niet. Ik geef hem mee, jongen. Maar we hoeven niet zo heel ver te gaan... en weer buiten het gebied van Van Heemskerk te komen. En dan kunnen we onze bogen weer spannen. Eh, meester, huh? eh, heer Koen, de ridder die u hebt weggejaagd, weet u wel... die zou best nog in de buurt kunnen zijn. Hoe je het in je hoofd, jongen? Het zijn paar mannen, hij is wel wijzer. Hè? Huh. dat is het toch jammer dat Jehan er altijd zo slaperig uitziet. En dat de mensen altijd op het uiterlijk afgaan. Want, wat was nu het plan van de heer van Heemskerk? Hij zou de poorters ontwapenen en heer Koenen zou met zijn mannen in hinderlaag gaan liggen en dan natuurlijk vrij spel hebben. Hij kon zijn gevangenen daarna naar het slot Heemskerk brengen. tot de kasteelheer terugkwam om hem bij het overbrengen te helpen. Met Hennepin naast zich zit heer Koene te paard, half achter dorre struiken verborgen. Daar hier! Daar, daar kom je. En geen boog meer te bekennen. Goed zo, ga naar de andere. Je weet het, jij pakt die speler. Ik zal die opgeblazen gildemeester wel voor mijn rekening nemen. Vooraf. Ja je. Manier, volg me! Hey! En nu mijn groep. Volgen. Hey! Gaat uit, je wel, tegen ongewapende. Mannen, grijp je bogen. Ik wil jou laten grijpen. Hier, jouw iets schooten. Grijp die poort er een Ga zijn handen. En jullie, weg. Hey. Wat zijn je hier? Zo, mooi. Een handje zit op zijn rug. En een pin heeft de wagen. Roeders! roep de gelden op. Jullie gaan allemaal mee naar een plaats waar je voorlopig niemand kunt waarschuwen. Of ik laat mijn boog afschieten, dat kan ook. Juist, zo horen dorpers en filijnen zich te gedragen. Braaf de mond houden als een hooggeboren eer tegen ze spreekt. Jullie krijgen over een paar dagen je vrijheid weer. Maar dit heerschap gaat naar de heer van Heemskerk. Dit zou jullie nooit lukken, ridder. Hebben jou alleen maar gepakt omdat je zulke slechte dingen... over onze brave heer Graaf hebt uitgeblazen. <tie> Wat het wel, wie iets te nadelen van graaf Floris zegt... krijgt met mij te doen. <tie> heer, heer, heer... We, we hebben de wagen en de speelui. Vooruit dan. Loop op, jullie porters! Mijn mannen blijven achter jullie. Daar gaan ze, Jehan. Moet we moeten ze zoeken. Ja, waar. Alleen ook waar, natuurlijk. Maar ze zullen ze ons binnenlaten. Oh, nou, dat, dat zullen we wel zien. Kijk, daar gins die torens. Dat moet ook maar zijn. Kom mee en hardlopen. Afstand was gelukkig niet zo groot, dat een paar fikse jonge kerels die toen ter tijd niet op een draf konden afleggen. Ze komen bij de openstaande stadspoort, waar een poorter met een lange piek in zijn hand op wacht staat. wacht Wachter! De heer van Randzaten heeft doede en zijn hele broederschap gevangen genomen. Wie probeer jij voor zo te houden, op? Het is waar, het is waar, wachter. In de... In de buurt van Heemskerk. Ik zou bijna denken dat je het nog meent. Uh, spreek de waarheid, wachter. Loop wat je kunt naar de Lange straat. En uh, dan? Dan vraag je naar het schilderhuis van de uh, Wevers. Uh, Vertel daar je hele verhaal maar. Uh, goed, wachter. Hou je aan. Kom mee. Uh. Pas op het moment dat de wagen met gevangenen binnen de muren van het kasteel Heemskerk komt, ontdekt heer Koene dat Jan er niet in zit. Jonge jongen, wat gaat hij keer tegen Hennepin? Hij laat meester Virtulo en Jeroen samen met meester Doede in een diepe kerker zetten. En Izelda in een andere. En hij bedenkt een sluw plan om Jan toch nog in handen te krijgen. Het zal me niet verbazen als die jongen naar Alkmaar gelopen is. Goed, laat hem maar. Als die van Alkmaar hierheen komen, zal ik ze iets vertellen waardoor die jongen vrijwillig en met hangende pootjes hier binnenkomt. En dan, dan zal ik een voorbeeld stellen dat iedereen al lang zal heugen. Met zijn vriend Jehan op de hielen draaft Jan door Alkmaar tot ze het gildenhuis van de wevers bereiken. Dat was nog niet zo'n prachtig gebouw als later bijvoorbeeld de kaasdrager zou hebben, maar... Een omgebouwd pakhuis. Toen de overlieden van de wevers hoorden wat er met een van hen en vijftig gezellen gebeurd was, stuurden ze een bode naar het stadhuis en vroegen of de alarmklok geluid kon worden. Alras zijn de overlieden van de andere gilden ook in het wevershuis. De jongens die hier naast mij staan, hebben bericht gebracht dat meester Doede Ijsbrandzoon en vijftig gezellen van zijn boogschutterbroederschap door een vreemde ridder zijn ontvoerd en naar het slot Heemskerk gebracht. Zonder zijn... reden of de oorzaak, midden in de schraven vrede. Nou, ja. Ons dunkt dit een zaak die heel onze stad aangaat. En zeker de gelden. Laat ons eens overleggen wat ons te doen staat. Ja, maar als die jongens de waarheid spreken... dan menen wij smeden dat ons maar één ding te doen staat. De wapens wapensnellen, de poort uitgaan en het roofnest onder de voet lopen. Ja, zijn er mensen tegen het voorstel van meester Dirk? Ja! Jazeker! Jazeker! Laat eens door, mannen. Wij Kuipers zijn er tegen. Zeg maar wat je op je hart hebt. Met alle eer voor jouw verstand, meester Arendt. Er zijn een paar dingen die we toch moeten weten... ...voor we als dolle honden de poort uitrennen, hè? Om te beginnen... Wie zijn die jongens? Heer Koene zegeviert. Dit was het zevende deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreu, met Alex Vassen junior als Jan Volkertsoon, Jan Verkooren als Heer Koene van Randzaten, Johan Wilder als Hennepin, Jaap Marleveld als de Heer van Heemskerk, Jo Fischer senior als een wachter. Janna Pong en Dries Krijn als Meester Arend en Meester Dirk, Tony Folletta als meester Doede, Van Heskes, Dick van Zand en Irene Poorter als meester Viertolo, Jehan en Iselda, en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert.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 Deel, rumoer in het Gildehuis. Er zijn er mensen tegen het voorstel van meester Dirk. Jij ja, zeker? Wat? Ja zeker? Wat is dat? Laat me eens door, mannen. Zij, wij keupers zijn er tegen. Zeg dan maar wat je op je hart hebt. Met alle eer voor jou overstand weester Arendt. Er zijn een paar dingen die we toch moeten weten voor we als dolle honden de poort uit te hey, Om te beginnen, wie zijn die jongens? De kleinste van de twee is een van ons die uit lijfeigenschap gevlucht is. De grootste is een zwervende muzikant. Ja, maar de kleinste kan door de grootste zijn opgestoken. Dat speelmansvolk haalt de zotste steken uit, hoor. Zo is het. Het kuiperschild wordt niet in weer en wapen geroepen omdat twee zwervers erom vragen. Ja, vertel je maar nou, wat is dat? Wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat de bedoeling van? Wat, uh, wat dat... zijn de anderen het daarmee eens? Nee! Nee, bij Tor en Irmin, je leutert meester Sieveren. Hier. Meester Arendt zal die twee jonge borsten wel degelijk hebben uitgebracht. Doe, hij zal werkelijk niet op jouw langzame gepruttel hebben gewacht... ...voor <sie> hij wist <weet> wat hem <sie> te doen stond. Ja. En jij weet dat ook. Ja. Maar de heren Kuipers hebben grote opdrachten gekregen... ...van de vissers uit Henkhuizen. Ja, ja. En daar willen ze liever aan blijven werken. Ja. Daarom doe jij zo wijs. laat mij eens wat zeggen alsjeblieft. Meester Arendt, meester Dirk... Je bent een driftkop. Wat zeg je maar Ja Jazeker al? een driftkop als alles mede. Ja, alsjeblieft. Maar meester Siebren is me wel wat erg treuselig. Ja. Ik vraag jou, meester Arendt... heb je vastgesteld dat die jongens de waarheid spreken? Ja, ja dat heb ik. Hier, daar staat het houtskoolcomfortje nog. Ze wilden allebei op de eerste vraag hun hand in het vuur steken... om te bewijzen dat ze niet loog. Ja, ja, maar... Hebben ze dat ook gedaan? Ja, dat wou ik maar weten. Zulk zwerversvolk is niet te vertrouwen. Kijk, deze jongen, aan. Die is een van ons, dat kan zelfs jij zien, meester Sieveren. Hoe is het? Als die jongen zegt dat hij niet ligt, dan ligt hij niet. Mensen, mensen, we staan maar te sammelen over woordjes. En onderwijl zitten er abelde poorters in een kerker. Vlieg toch te wapen. Rustig, rustig, rustig, meester Dirk. Wij van het Tibbergild hebben ook nog een vinger in deze pap. Vlucht, de tijd verstrijkt. Laat maar verstrijken. Beter een paar uur overleg en een goed plan dan dat koploze te rennen van jou. Zo is het. Ik wil er om te beginnen op wijzen dat onze heer Graaf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 ...dat door ridder Koenen van Rand zaten achterna gezeten werd. Ze zijn de hofstee van een binnengevlucht. Daar was meester Doede... ...die heeft de ridder weggejaagd. Goed zo, ja. Toen ze de volgende dag met meester Doede meetrokken... ...heeft de heer van Heemskerk... hun eerst geboden om hun boog en een pijl af te leggen... ...en is toen weggereden. Even later... Weggen ze door de, de heer Van Rantza te overvallen. Nou ja, het alleen deze jongens ja, wisten te omslappen. Nou, is dat genoeg? Nou weten we het ook. De wapens, ja, ja, de wapens. Ja, de wapens. Meester Dirk, meester Dirk, kalm alsjeblieft. Je bent een brave kerel. Maar je schijnt met alle geweld je kop tegen een muur te ja, willen stoten. We je waarachter Ja, wacht niet. nog wat. Als ik het goed begrepen heb, is alle ruzie ontstaan om een stel muzikanten. Niemand.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 En als die ridder dan misschien door meester Doede beledigd is... ...kan alles met zoengeld in de midden geschikt worden. Meester Willem, ben jij nou dol geworden? Zit er zaagsel in je kop? Jij houdt het er voor? Zoengeld? Zwaar slagen ze in hem gegeven! Buurlui, zo gaat het niet. Zo krijgen we ruzie. Ik zeg dit. Weten jullie wel wat het ons gaat kosten?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 Als die ridder wat tot kalmte gekomen is... Oh, dan laat hij onze mensen vanzelf lopen. Gande, gande, zeg ik! Dat een vrije poorter zo praten durft. Hier! Ik smijt mijn handschoen neer. En ik daag iedere lafaard uit... om hier met mij te komen. Meester Dirk Hendriksoen... neem dadelijk je handschoen weer op. Je weet welke straf er staat op twistzoeken in de gelden. Beheers je toch, man... Je ongelukkige drift zal je nog eens de val brengen. Maar ik maal niet om alle gilden van deze stad. Hier sta ik. Dirk met de vuist. Ja. Jullie kennen me. Ja, zeker. En ik zal die lamheid van jullie niet dulden. Ja. Dirk. Nee, Dirk. Ja, Dirk. Ja, Dirk, wees nou kalm. Willem en ik achter je. Dat weet je heel goed. Aardig. We willen alleen niet dat je in een val loopt. Die twee jongens kunnen spionnen zijn. Aardig. Nee, dat, dat geloof ik niet. Goed.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 Jan Volkertzoon, ik geloof niet dat we hulp krijgen. Zeg jij ze dan, wat jij ervan denkt, Jan? J jij weet heel veel. Ah, wel nee, ik weet niks hoor. En uh, uh, ik ben een vreemde, zie je. Uh, als ze erachter komen dat ik een Vlaming ben, hoor, uh, dan worden ze nog nou, neidig ook. Wat is er verkeerd aan Vlamingen? Die hebben hier nog nooit brand gesticht. De Hollanders wel? Nou ja. Uh. Oh, kijk, ze zijn klaar met Tellen. Ja. Wij... Mm. Wij hebben geteld, meester Arend. En wat is de uitslag? 16 bruine bonen en 20 witte. Ja, ja, ja. Dan is dus de meerderheid tegen een uitval. Dat ben ik niet. Ja, ja. Wil er nog iemand wat zeggen? Jij misschien, Dirk? Nee. Nou, niet meer. Gekozen is gekozen. Als we ons daar niet aan houden, dan is het gild de hele stad niet meer te besturen. Maar het gaat me aan het hart, dat zeg ik. Ja, Dan zullen we dus nu moeten overleggen wat we wel moeten doen. Ja, dat is... Meester, meester Arendt, wacht... Mag... Mag ik wat zeggen? <laughs> oh, ja. oh, uh, wel, brave jongen. Ja. Het is niet te gewoon door dat zulke jonge jongetje... het woord voeren bij overlieden. Nee, nee, nee dat kan niet. <laughs> ja, maar, maar ik wil... Ik, ik moet wat zeggen. Mister Dick, ik wil mijn vrienden helpen. Ach, laat dat kind zijn woordje doen, meester Harend. Op verzoek van het smitschild. Zo is het toch, uh, die Niemand er tegen? Nee, nee. Goed, zeg dan maar wat je op je hart hebt, Jan Volkertzoon. Maar maak het kort, want we hebben nog veel af te doen. Ja. Nou, het, het is dan zo. Mr. Veertelo, hè? En, en, en, en, en Jeroen. En, en Iselda. Die, die hebben me weggeholpen toen, toen Vader dood was. En, en die Hollander een eigenen van me maken. En, en ik ben geen lijfeigener, ik ben een West-Fries. En Veertelo en de anderen hoefden me niet eens te helpen. En, en Jehan hier ook niet. Als ze me hadden gelaten waar ik was.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 en als jullie dan niet willen, als jullie grote kerels dat te bang zijn... Ja, ja, ...omdat het te ja, ja, veel ja, ja. kost, dan ga ik alleen door. jullie. Ja, ja. Jullie, jullie zijn, jullie, jullie. Kom mee jij, aan. We gaan samen. Hou daar, hou daar, mannetjes. Blijf eens even. Nou, mannen. Is er hier nog iemand die zich niet schaamt? Daar staan we nou. Allemaal wijze, vrije poorters...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 het timmermans gild zal ook opnieuw stemmen, meester Dirk. Ah, dan hoeven we niet langer te samelen. Dan weten we allemaal wat we gekozen hebben. Meester Arend, de gilden doen met je mee. De gilden lopen te wapen. Laat de klok maar luiden. Alarm! Jan volgt meester Dirk. Want die wilde vechtjas staat hem beter aan... dan de kalme overlieden van de andere gilden. Het alarmklokje begint weer te luiden...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 Met verf? Nee. nee. Wacht eens, wacht eens. Misschien bij de sint lui Kijk, ze staan daar ginds. Met dat rood en zilveren penoentje. Die met die platte helmen op en die Vrieze pieken. Jonge, maar wat moet jij met verf? IJzer is beter, jongen. Ja, maar als ik dit nou zo zie, meester. Al, al die helmen en schilden en faandels. En, en, en, en die huizen erachter, Dat zou ik willen afmalen. Ja, en, en, en u ook. Nee? Ja, u lijkt nou net Sint Joris met die helmen en met harnas aan. Oh, oh, oh, Sint Joris. Ik? Oh, Laat mijn vrouw het maar niet horen. Ah, kom, jongen. Ja, zeg maar wat. Nee, meester. Ik meen het. In de boeken, hè. Daar schilderen ze Sint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 Nou, de boogschutters in de val zitten. Dan moeten wij voorop gaan om alle wegen naar het kasteel af te sluiten. Dan gaan handen en ik met uw geld mee. Ja. Daar gaan we dan! Heer van Randzaten! Kijk uit! De poorters komen eraan! Toen in andere landen zelfs de porters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 Wilt u dat we, dat we dadelijk een vlucht pijlen op die Poortes heer herinneren? Nee, dom oor! Ze staan onder de vrede van graaf Loris. Als er een paar aanschieten, dan krijgen we het hele graaflijke leger achter ons aan. Laat ze de boel maar omsingelen. Ik zal niet eens mijn harddas hoeven aan te doen. Hahaha, ha, ha, ha, ha. hoor ze slavaai maken. Ja, ga ja, je ja, gang maar, kerels. Tegen heer Koenen van Randzaten zijn jullie niet opgewassen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Rumoer in het Gildenhuis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 Uh, wilt u dat we, dat we dadelijk een vlucht pijlen op die poorters lossen, herinnerd? Nee, dom oor. Ze staan onder de vrede van Graaf Floris. Als er een paar aanschieten, dan krijgen we het hele graafelijke leger achter ons aan. Laat ze de boel maar omzingelen. Ik zal niet eens mijn hardas hoeven aan te doen. Ha, ha, ha, ha, ha. Hoor ze eens maken. Ja, ga je gang maar, kerels. ...tegen heer Koene van Randzaten... ...zijn jullie niet opgewassen? Wel, heer Koene van Randzaten wordt op zijn wenken bediend. De kerels zijn hun gang gegaan. En hoef. Hoe staat het er hiervoor, hennepin? Die dekselse poorters hebben het kasteel helemaal ingesloten, herinner. Ze hebben rolschilden op de weg gezet. En ze sturen van tijd tot tijd een vlucht over de poort om de wachter weg te houden. Oh, zie, zie hier, daar gins achter de knotwilgen beginnen ze al palen in de grond te slaan om een borstwering te bouwen. En daar achter de hofstee schijnen ze een blijde in elkaar te zetten. Hm, echt op poortersmanieren. Heel langzaam en onbeholpen. Maar eh, als ze lang blijven, heer Ridder, zullen we geen eten of drinken meer hebben. D er is weinig vlees, bijna geen hooi voor de paarden en de putten zijn dichtgevoerd. Maak jij je maar geen zorgen, soldenier van niks. Zie toe dat je boogschutters niet per ongeluk aan poorten raken. Dat is alles. En blijf opletten wat die kerels doen. Als ze hun paal in de buurt van die bevroren gracht gaan planten, dan moet je maar waarschuwen. Dan willen ze stormlopen. En... Eh, He, heb ik u goed begrepen, heer? Mogen we die, die poorters niet raken? Ja, dat heb je eindelijk eens goed begrepen, ja. Maar, uh, waarom niet, heer Ridder? Omdat ik het zo wil. Oh. Je lijkt wel een poorter met je waarom. Maar om jullie domheden te beletten zal ik zo goed zijn je te zeggen wat ik bedoel. Hmm. Hier, kijk eens door dat schietgat. Wat zie je nou? Uh, uh, allemaal kerels in rood en wit, heer Ridder. Ze, ze sleepen stukken van een stormram aan. Ja, en rondom hen zitten boogschutters. Juist, en dat stelletje Poorters zouden we met één overval op de vlucht kunnen jagen. Want ik ben met oorlogvoer opgegroeid en dat zijn maar werkezels. Maar weet je wat er achter ze staat? He, een, een schaapschooi. heer ridder. Daar zou jij dan eigenlijk thuis horen, want je bent meer schaap dan wapendrager. Nee, man? Achter dat stelletje gewapende vilijnen staat het leger van Graven Floris. Oh. Meer dan vijfduizend ruiters en voetknechten. De poorters van Eekhuizen, Medeblik, Haarlem, Monnikendam. En dan nog een hele bende eervergeten ridders die hem net zo slaaf volgen. Ik. Eh, ik begrijp u niet hier. Wat, eh, wat, wat, wat. Wat hebben die met, met, met de alkmaiders te maken? Als jouw boogschutters een paar van die poorters raken. Dan hebben wij de schaar van vrede geschonden. En dan komt die hele stroom van gewapende helpers los. Kun je me een beetje volgen, op in? hart. Maar, maar, maar, maar heer, zij zullen ons wel beschikken? Zie maar, zie maar de, de lepelblijde is ineengezet. Ze beginnen hem na, naar voren te slepen. Ze zetten dat ding helemaal verkeerd neer. Het nu staat smijten zijn stenen tegen de voet van de muur. En die kan heel wat hebben. Maar mochten zij een van ons raken, dan hebben zij de vrede gebroken. En dan, dan zal ik ze op het lijf vallen zoals ze nog nooit beleefd hebben. Maar dat hoeft niet eens. Ik heb een veel mooier streek voor ze in het vet. De, de mannen hebben om warm bier gevraagd, je Het is zo koud op de weergang dat hun vingers te stijf zullen zijn om de boog te spannen. Goed, wat een vat bier erop warm, hè? Hoe is het met de gevangenen? Tja. Ze rillen van kou, vooral die vreemde muzikant met die donkere ogen. En die kunstenaarster, hoe is het daarmee? Ha, die schijnt erg ziek te worden, heer. Laat bij haar dan een klein vuurtje aanleggen, want ze mag vooral niet te ziek worden. Zie, heer. zie, de, de klimmen poortjes in de bomen, M met bogen bij zich. Daar, een boog. Weg, heer, ze hebben u gezien. Gezien, ja, geraakt niet. Bangerik. Ik heb van mijn leven wel meer pijlen omhoorden gehad. GELUIDEN. Wel, ja, los je pijlen, maar domoor. Ze, ze zullen onze mannen nog achter de kantelen jagen, ja, geheren. Oh, laat ze maar. Ik ken de porters, Hennepin. Ik ben in mijn jonge jaren meegetrokken met de heer Kweide van Vlaanderen... ...toen die de porters van Brugge Bruggingen afstraffen. Die kerels zijn zo gewend aan een lekker warm bed... ...dat ze geen twee nachten buiten kunnen blijven. Huh, let maar eens op. ...hoeveel er morgen al naar huis terug gaan. Maar, eh, maar heer, dat, eh, dat zal een aanvoerder toch nooit toelaten? Ik durf verder dat ze niet eens een aanvoerder hebben... ...maar een stelletje overlieden van de gilde. Die krijgen ruzie en praten veel te lang en... Tjonge, deze kerels zijn wel merkwaardig levendig, hoor. Laat de kleine ze maar eens aan land toeschieten. Maar niet op de kerels richten. En op in, ja, dat ding maar in die wagen daar. Dan schrikken ze wel. Ja, wacht, je beurt maar af, Ja, daar nou, ik ik hem zo plaatsen. Waarom zitten er boogschutters in die bomen, meester Dirkus? Dan kunnen ze beter tussen de kantelen doormikken, jongen. En bovendien hey. denken de lui in het kasteel dan... ...dat wij niet goed weten wat we doen moeten. Maar kijk eens achter je. Wat timmeren ze daar? Een uh, schapel? <laughs> nee, jongen. Kijk, zie je dat er schietsleuven in die bak zitten? Ja. En ijzeren beugels aan de zijde? Ja. En kijk, daar liggen palen. Schipsmasten. Wat te lange dingen. Als die rechtop staan, zijn ze hoger dan de muur van het kasteel? Ja, net zo, maatje. Kijk, daar zitten katrollen aan die palen. Ja. En daar ligt een windas klaar. Vannacht. Zetten we die palen mooi overeind in een vierkant? We gooien touwen over de katrollen. Maken die aan dat schapenhok vast. En de andere eind aan de windas. Vier boogschutters gaan in de bak. En we winden zo stil mogelijk het hok omhoog. Oh, oh wacht ik, ik snap het. Ja. En morgen vroeg, kunnen die boogschutters dan de mannen van heer Koenen van de muren jagen? Juist. Ja. ja. Tot in de deuren van de ridderzaten kunnen we onze pijlen jagen. En dat is nou een uitvinding van West-Friese jongen. Ja. Ja, omdat we hier nooit van die beweegbare torens konden bouwen die de Hollanders maken. Ja, mooi meester. Ik hoop dat ze ah. alle ridderknechten wegschieten. Hop, hop. Nee, Wat? nee. We ja. laten ze alleen maar merken dat ze maar beter van de muur af kunnen blijven. Als we erin raken, dan breken we de schraaf van vrede. En ik denk dat die ridder dat wel aardig zou vinden. Maar zo dom zijn wij niet. Maar, dan moeten we hier heel lang blijven. En, en al die tijd zitten meester Vierteloo en de anderen in een kerker. Daar ja. heb ik zelf ook al eens gezeten, meester. Dat is heel erg. Ah, stil maar, jongen, stil maar. We hebben een gezel van het weverschild op een paard gezet... En die is naar Haarlem, om graaf Floris te waarschuwen. Kijk, meester Dirk. De, dat ding, daar op de muur. Die, die grote boog. Een springaal. Huh? Ze gaan een lans op ons afschieten. Hola mannen. op Hoppijn. Oh, wat een ding. Ja, ja. Het vloog dwars door de wand van de schuurmeester. Ja. Zie je dat, Jan? Ja, nou, ik... Ik dacht dat hij er aan de andere kant weer zou uitkomen. Ja, een Tjohle, springhal door. is een rakker, hoor. Maar kijk nou eens naar onze leperbeleiden. Huh? We gaan een antwoord geven. Ja, ja De grote lepel helemaal naar beneden gedraaid. Ah, ja. Kijk kus, wat een kanje van een ja. steen ze erin leggen. Ja, ja, ja. Maar dat is toch allemaal heel gewoon. Maar nou moet je opletten. Nou denken ze daar op die muren. dat we die steen recht vooruit lossen. Ja, ja. Maar kijk, zie je die wind als daar opzij? zij? Ja. Kijk, Daar hebben de windknechten niet op gerekend. Was het? De hele blijde draait op zee. Ja, ja. Die kerels bij die blijde, dat zijn schippers van het sint nicolaas schild Dat kunstje hebben ze van de mensen uit de stad Venetië geleerd. Pas op, de steen gaat eruit. Kijk, ze slaan de pol los. <laughs> Kijk, er dit, dit, dit, zit een grote barst in die deur. Ja, ja, maar we zijn er nog niet. Wat? Pas op. Bans, wekenen onze... Meester, er zit brandende rommel aan die lans. Dat geeft niet, dat blussen ze wel. Zo, ze beginnen de lepels weer terug te winnen. Over een kwartiertje kunnen we weer het steen smijten. Met een stuk of acht krijgen we die voorwerpen in elkaar. En dan kunnen we naar binnen. Nou, nou, dan heb jij op zaten toch slecht uit je ogen gekeken. Hè? Ja, zo is het, jongen. Nee, maatje. Zo gauw gaat dat niet. Achter de deuren zitten aan mij. Dat weet je toch? En bovendien, je ziet dat ze de gracht hebben opengehouden en de brug weggebroken. Ga maar eens kijken bij het kuiperschild waar ze mee bezig zijn. Waar staat die blijde die onze poort zo'n klap gaf? Daar, daar, heer Ridder. Dat, dat ding kan draaien. Ik, ik, ik heb er een paar brandlandse heen laten schieten. Hoe is het mogelijk? Er moeten kerels bij zitten die de vechtmanieren van de Venetianen kennen. Zulke blijden gebruiken die op hun schepen. Maar, maar hoe zouden die Poorters dat weten, heer Ridder? Dat komt door die ellendige steden. Daar rookt van alles bij elkaar: klerken en schippers en smeden en weet ik wat nog meer. Oh. Er is geen ridder te vinden die zoveel verschillende knechten kan houden. Maar, maar heer, de, de ridders zijn immers de sterke. Dat, dat hebt u toch zelf gezegd? Nog wel ja, maar als die poorters zo brutaal blijven, als op het idee komen om onder elkaar te leren lezen en schrijven, dan kunnen ze boeken kopen van de monniken van Clairvaux, waarin staat te lezen hoe de Heidense Romeinen oorlog voerden. En dan is het gedaan met de ridderschap. Sieben, weer tegen de poort. Ah, nou, zakt de deur helemaal naar één kant? Jawel, jawel. Maar weet je wat elke steen ons kost? Nou, tien groot zilver. En dat knalt maar of het geld ons op de rug groeit. Die schieterij kan een beetje ophouden. Wij kuipers hebben nog een kopere manier om die poort weg te krijgen. Een kopere manier? Die, die manden daar? Ja, mee. juist, die manden. Vannacht kruipen er een paar van onze mannen met planken bij zich over de gracht. Sluipen zoetjes naar de poort, hangen die mannen aan de deur en steken ze in brand. En dan zul je die voordeur eens zien branden. En zo'n mand kost maar vijf penningen. Ach ja, die dikkop van de meester Dirk moet eens wat meer naar ons luisteren. Wat hey! zijn dat voor lange kokers, meester die uw mannen daar vlechten? Schanskorven, Jan Volkerszoon. Als ze klaar zijn, zetten we ze op een rij langs de gracht. Gooien ze vol met aarde en dan kan geen pijl door. En wij kunnen mooi onze stormram vooruitbrengen. Daar staat hij al, met dat afdakt erboven. Ja, maar, maar, maar ze schieten met brandlansen, meester. Ja, ja maar dan moeten we dat ding nat houden. Juist. Wij gooien natte koehuiden op het dak van de ram. En we zorgen ervoor dat die huiden goed nat blijven. Zo'n stormram is een duur ding, jongen. Daar moeten we zuinig op zijn. Ben ja, doe maar. Hé, hey, zit niet te slapen, maar jij die boogschutter van de muur. Jullie daar, los je pennen. de stormram is ook klaar. Maar ik vind dat we nog een ram moeten hebben. Die grote, waar ik die ijzeren kop pas van Verzwaarten. We Dan zijn we gauw weer binnen. Wat is het koud? Nee, niks daarvan. Die grote ram is heel duur. Die moet in elk maar blijven. Stel je voor dat die in brand raakt, niks hoor. De Kuipers zijn er tegen. Meester Siever een gezien. Mijn mannen zijn het hele zaakje al moe, weet je dat? Ze zeggen dat we hier wel weken lang kunnen blijven staan... En onderwijl krijgen die van de Zaan onze karweien voor de graaf te doen. Ze willen overmorgen weg. Ja, maar, maar meester Willem, als mijn vrienden dan nog niet vrij zijn... Tja, dan zul je de hulp van de heer graaf moeten gaan inroepen, jongen. Wat is dat? Hé, hey, daar staat een ridder boven de poort. Hij schijnt wat te willen zeggen. Wat wil je, heer ridder? Heb je er al genoeg van? Ja, ja, ja. Ik heb wel 200 knechten hier, porter. En eten genoeg voor een half jaar. Voor man en paard. Ja, wat, wat wil je dan? Ik wil geen ruzie met jullie. Ik heb jullie overmand goed geherbergd. En jullie gezellen ook. Ze kunnen dadelijk bij jullie terugkomen als ik die jonge lijf eigenen teruggeef. Ja, dan... Nooit! Jij krijgt niks! We slaan je poort in! En we halen onze mensen zelf wel. Yeah! Onie, oh oh nee, Daar zijn wij Kuipers tegen. Als je ridder onze mensen laat gaan, is het ons genoeg. Het heeft ons al geld genoeg gekost. Als die jongen vrijwillig komt, dan laat ik die speler ook vrij. De juffer die erbij is, is erg ziek. Geef je daar je woord op? Ridder van Randzaten. Jan, ben je nou gek geworden? Luister niet daarom, jongen. Blijf je hier? Heer Koene. ik heb uw ridderwoord gevraagd. Tegenover al deze poorters geef ik bij ridderwoord... dat ik al mijn gevangenen ongedeerd zal laten gaan. Nee, Jan, geloof hem niet. Goed, ik neem het aan. Ja, Vaarwel, Jan. Vaarwel. Jan Volkerszoon, mannen, mannen, schamen jullie je niet. Houd die jongen toch tegen. Daar gaat hij, de gracht in. Jan Volkerszoon, kom terug. Nee, meester Dirk, ik moet mijn vrienden helpen. Laat hem touw neer, heer Koene. Ik geef me over. Heer Koene wil niet buigen. Dit was het negende deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreu met Alex Waasen junior als Jan Volkertzoon... Jan Verkooren als Heer Koene van Randzaten... Johan Wolder als Hennepin... Dries Krijn als meester Dirk... Rien van Noppen als meester Siebren...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 Het negende deel. Heer Koene wil niet buigen. Wilt u. Uh, wilt u dat, we, dat we dadelijk een vlucht op die lossen, heer herinneren? Nee, domoor! Ze staan onder de vrede van Graaf Loris. Voor een paar aanschieten, dan krijgen we het hele graaflijke collega achter ons aan. Laat ze de boel maar omzingelen. Ik zal niet eens mijn hardas hoeven aan te doen. <lacht> en hoor ze maken. Ja, ga je ja, gang maar, kerels. Tegen heer Koenen van Randzaten zijn jullie niet opgewassen. <lacht> <lacht> Wel... Heer Koenen van Randzaten wordt op zijn wenken bediend. De kerels zijn hun gang gegaan. En hoef. Hoe staat dat er hiervoor, Hennepin? Die dekselse supporters hebben het kasteel helemaal ingesloten, heer Ridder. Ze hebben rolschilden op de weg gezet. En ze sturen van tijd tot tijd een vluchtpijl over de poort om de wachter weg te houden...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 Belangrijk. Ik heb van mijn leven wel meer pijlen oren gehad. GELUIDEN. Wel, ja, los je pijlen, maar domhoor. Ze, ze zullen onze mannen nog achter de kantelen jagen, geheer. Oh, laat ze maar. Ik ken de porters, Hennepin. Ik ben in mijn jonge jaren meegetrokken met de heer Gweide van Vlaanderen... toen die de porters van Brugge Bruggingen afstraffen. Die kerels zijn zo gewend aan een lekker warm bed... dat ze geen twee nachten buiten kunnen blijven. Huh, let maar eens op.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 Hij ja, vloog ja. dwars door de wand van de schuurmeester ja, Zie je dat, Jan? Ja, nou, ik, ik, ik dacht dat hij er aan de andere kant weer zou uitkomen. Ja, een springhal is een rakker, hoor. Ja. Maar kijk nou eens naar onze lepelbeleiden. Ja. We gaan een antwoord geven. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, kom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 Kijk, er zit een grote barst in die deur. Ja, ja, maar we zijn er nog niet. Pas <truin> op. Bans, wekenen onze... oh, Maar Meester, er zit brandende rommel aan die lans. Dat geeft niet, dat blussen ze wel. Zo, ze beginnen de lepels weer terug te winnen. Over een kwartiertje kunnen we weer een steen smijten. Met een stuk of acht krijgen we die poort met in elkaar. En dan kunnen we naar binnen. Ja, dan heb jij op rampzaten zaten, toch slecht uit je ogen gekeken. Ja, zo is het, jongen. Nee, maatje. Zo gauw gaat dat niet. Achter de deuren zitten mij. Dat weet je toch? En bovendien, je ziet dat ze de gracht hebben opengehaald en de brug weggebroken. Ga maar eens kijken bij het Kuiperschild, waar ze mee bezig zijn. Waar staat die blijde die onze poort zo'n klap gaf? Daar.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 Wat zijn dat voor lange kokers, die uw mannen daar vlechten? Schanskorven, Jan Volkerson. Als ze klaar zijn, zetten we ze op een rij langs de gracht. Gooien ze vol met vaarden en dan kan geen perder door. En wij kunnen mooi onze stormram vooruitbrengen. Daar staat hij al, met dat afdak erboven. Ja, maar, maar, maar ze schieten met brandlansen, meester. Ja, ja maar dan moeten we dat ding nat houden. Juist.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 Maar Floris grijpt in. Mannen! Mannen schamen jullie je niet! Houd die jongen toch tegen! Daar gaat hij, De gracht in! Jan Volkertzoon, kom terug! Nee, meester Dirk! Ik moet mijn vrienden helpen! Heer, heer Ik geef me over. Hé. Hey, wat is dat voor ruiterstoet? Ridders zijn edelvrouwen. In prachtige met bont afgezette mantels. Knechten in rood en geel. valkeniers met een vogel op de vuist. En voorop. ...rijdt een grote man met een prettig en vrolijk gezicht. Achter hem wordt een banier gedragen... ...waar een rode leeuw op een geel veld prikt. Het wapen van de graven van Holland... ...dit is graaf Floris de Vijfde... ...op weg naar Alkmaar om zich te laten huldigen... ...en na te gaan of alles daar wel volgens zijn wensen verloopt. Het kasteel van Heemskerk is in de verte opgedoken... En de graaf heeft de heer van Heemskerk die meerijdt in de stoet bij zich laten roepen. De heer van Heemskerk, wij naderen uw gebied en een voorter van Alkmaar heeft ons vreemde berichten gebracht over uw kasteel. Wij menen begrepen te hebben dat daar de heer van Ramsaten door de Alkmaars belegerd wordt. Kunt u ons dat verklaren? Nee, heer graaf, dat kan ik niet. Hoe is het mogelijk dat die ondankbare vilijnen zo de eerbied tegenover de vrede van hun graaf en gebieder durven vergeten? Sta mij toe er ogenblikkelijk met mijn krijgsknechten heen te rijden. Ik beloof u dat deze schande met niets ontziende gestrengheid zal worden uitgewischt. Niet zo haastig, heer Rudder. De beurter zegt dat de heer van Randzaten wonderlijke streken heeft uitgehaald. Heer Graaf, dat is gelogen. Er is in de landen van onze heer geen redder zo trouw. Aha, juist. U denkt dus dat de ridder vals beschuldigd wordt? Daar zou ik op verzweren, heer Graaf. Hij achtervolgde een jonge deugd. een van zijn onderzaten die hem bestolen had. Zwervende muzikanten hielpen de jongen. In Haarlem hebben ze kerkschennis gepleegd. Bijna had de ridder van Landzaten hen gegrepen toen een poorter van Alkmaat... Met een troep schutters hem aanviel en verdriet. Uh, wacht even. Uh, waarom zouden de porters voor die zwerverspartij hebben gekozen, heer Van Heemskerk? Hmm? Volgende op. Daar klopt iets niet in uw verhaal. Of uh, vindt u dat gewoon? Heer Graaf, die porter van Alkmaar, Doe de IJsbrandzoon, is een rebel. Een rebel? Hoe weet u dat? Hij beweert dat al het land langs de weg van de Alkmaarders hoort en dat geen ridder daar iets te zoeken heeft. Doe maar. Het land langs de wegen hoort ons. Is die poorter altijd zo opstandig? Jawel, heer. Hij stookt de andere poorters op. Hij zegt dat hun stad zo ver van Holland af ligt dat ze zich van hun gebieder niets behoeven aan te trekken. Hij zegt ook dat de graaf van Holland daar niets te zoeken heeft. <laughs> Binnen 24 uur denkt hij er beslist anders over. Het wordt hoog tijd, heer. Niets te last heb ik van die vorms. Omdat zij weten dat ik uw trouwe aanhanger ben. Ook daarom zal het zijn dat ze mijn slot nu bij mijn afwezigheid belegeren. Ja, we zullen daar al wel palen berg stellen, heer de heer Graaf laat mij toe mijn knechten op te roepen? Nu, nu, nu. Blijf rustig bij ons, heer Zie, daar staat warempel een lepel Brutale kerels. Ze zullen streng verhoord worden. Maar, heer Graaf, ze zullen liegen op het ze voorgezegd is. Met leugenaars weten wij af te rekenen, heer Van Heenkerk. Rompeniers, laat horen dat wij eraan komen. Rompeniers. Zo, vlegel. Daar heb ik je dan. Eindelijk. Met jou zal het niet goed aflopen. Mag, mag ik zien hoe mijn vrienden weggaan, heer Ridder? Jij mag niks zien. Ik heb beloofd dat ik ze zou vrijlaten. Zeker. Maar ik heb niet gezegd wanneer. Maar dat... dat is vals, heer. Jij hebt alles beloofd. Wat ik zo'n lijfeigen bengel als jou beloof, is mijn zaak. En als jij weer op rand zaten bent, dan zal ik je laten ranselen. zoals nog nooit een lijfeigene geranseld is. En je mooie vrienden mogen toekijken. En dan krijgen ze ook dat zwerverspak. Dan heeft het iets om over na te denken als ze mogen gaan. Heer Reden, heer Reder. Onze heer gaat Floris dat voor de muren. Hij wil dat u onmiddellijk naar hem toe komt. Goed, laat haar mij vrijmaken. Probeer ze omhoog te krijgen en leg planken over de bijt in de gracht. En laat deze vlegel in de diepste kerker gooien die er te vinden is. En denk erom, geen stro, geen water en geen brood. Zoals u wilt, heer Ridder. Kom mee, jongen. Daar gaat Jan. Naar een kerker onder een hoek toeren. ...waar hij door een rondgat in de zoldering langs een touw naar beneden wordt gelaten. Hij bijt zijn tanden op elkaar. Hij wil en hij zal niet huilen. Want zijn vader heeft hem geleerd dat een echte jongen veel pijn en angst moet kunnen verdragen. Buiten de muren staan de overlieden van de gilden met de toppermutsen en de helmen in de hand... Te wachten tot de graaf hen naar zich toe wenkt. Dan knielen ze op een rij voor hem neer. Zoals gewone mensen voor een graaf moeten doen. Wie van jullie porters is de oudste? Ik, heer graaf. Dirk van Koedijken. Overman van het smitschild. Vertel mij mee dan, meester Dirk van Koedijken. Welke zotheid in jullie hoofden is gevaren dat jullie mijn vrede hebben durven breken? De poorters van Alkmaar hebben vrede niet geschonden. Wij hebben niemand gewond, heer Graaf. Niemand gedood. Dat behoort jullie dan voor de galg. Maar ik zie dat de poort van het slot nog gehavend is. En daar ligt een schuur in elkaar. En daar een huis. Uh, dat hebben de landse gedaan die uit het kasteel worden geslingerd, heer of Graaf. Wat hebben jullie hier te zoeken? Daarbinnen worden de poorters gevangen gehouden. Ze zijn onrechtvaardig gegrepen door de heer van Randzaten. Zwijg, porter. Wij maken uit wat rechtvaardig of onrechtvaardig is. Het oordeel komt u niet toe. Verhaal ons waarom die porter zijn gegrepen. Uh, helaas, heer graaf. De jongen die dat het beste kon vertellen... heeft zich juist aan de ridder van Randzaten overgegeven... om zijn vrienden te redden. Hij was in gezelschap van een grotere knaap... maar ik weet niet waar die gebleven is. Heer van Heemskerk... Is de heer van Randzaad aangezegd dat hij hier moet komen? Jawel, heer graaf. Dan bepalen wij dit. De overlieden van deze rebelse gilden leggen de wapenen neer... en staan onder uw bewaking, heer van Heemskerk. Jawel, heer graaf. Prins in het kasteel. Met gebogen hoofden komen de overlieden op het binnenplein. Ze moeten een hele tijd in de sneeuw wachten... terwijl er voor graaf Flores een behoorlijke zetel wordt klaargemaakt... in de grootste kamer die het kasteel rijk is. Dan worden ze binnengeroepen. Ze zien de graaf in zijn zetel op een podium. Zijn raadsheren staan achter hem. Zijn krijgsknechten langs de muren. Hmm. Heer van Randzater, laat de gevangenen hier brengen. De gevangenen? Alle gevangenen, heer graaf? Alle gevangenen. Er is een zeer gevaarlijke jonge Westfries bij... Die kan beter in zijn kerken blijven. Hij is een lijf-eigener. Een Westfries, Een lijf uit West-Friesland? We hebben dit hele land vrij verklaard. Hoe is dit dan mogelijk? Uh, vergeving, heer. Ik noem de jongen een Westfries omdat hij zo koppig is. Hm, mm, vreemd. Laat ook die jongen hier komen. Ik vind dat waarlijk niet wenselijk. Te gevaarlijk, heer Graaf. Dat hebben wij gehoord... Maar ik, heer Koen van Randzaten, ben uw witte heer. Ik wens alle gevangenen hier te zien. Onmiddellijk. Zoals, uh, zoals u beveelt, heer Graaf. Vertel ons, meester Dirk... met welke rechten Alkmaarders het slot van Heemskerk willen neerhalen. Dat willen we helemaal niet, heer Graaf. Hebben wij er niet vorig jaar nieuwe deuren en sloten in gemaakt... ...omdat de ridder van Heemskerk zei dat het voor uw dienst en op uw bevel was. Hebben we toen ook niet de grachten uitgediept en hebben wij... Zwijg! Op ons bevel? Daar weten we niets van. Hoe is dit, heer van Heemskerk? Uh. Zie, heer Graaf, wij bezetten dit slot voor u. Ons geld was op en toch moesten we nieuwe deuren hebben. Wij begrijpen dat u alles ten beste bedoelt, heer Ridder. Maar wij wensen niet dat u om onzend de porters onjuiste mededelingen verstrekt. Blijkt niet uit meester Dirks verklaring dat u hen niet van vijandigheid mocht verdenken? Integendeel. Kom, kom, heer Ridder. Het is misschien moeilijk een groeiende stad zo dicht in uw buurt te weten. Maar u zult toch moeten trachten goede buren te zijn. Zoals u bevindt, heer Graaf. Zijn de poorters bereid de schade te herstellen? Nee, heer graaf. Dat zijn we niet. Wat durf jij daar te zeggen, poorter? Wij herstellen de poort niet zolang de heer Ridder hier zit. Wij weten dat hij u haat, omdat u ons bijstaat. Wij vrezen dat hij ons onheil zal brengen. Over ons en over u. Meester Dirk, meester Dirk. Ik zou boedend moeten zijn, maar het is te zot. <lacht> Men spreekt toch niet tegen zijn heer zoals gij doet? Gelukkig voor u begrijp ik dat het de verknochtheid aan mijn huis is die u dit deed vergeten. Maak u niet bezorgd. De heer van Heemskerk is een trouw onderzaad. Leef met hem in vrede. Ja. Zijn dat de gevangenen, heer Koenen? Dit zijn de gevangenen, heer Graaf. Mijn hemel... Wat zien ze eruit? Die jonge vrouw beeft. Ze is ziek. Laat iemand haar een zitplaats geven bij de haard. Barbier, zie toe of een aderlating helpen kan. Al te veel moeite voor die zwervers in graf. Heer Ridder, uw onbeleefdheden vermogen niet ons te verheugen. Kom dichterbij, jongen. Eerst, Jij bent dus die jonge schavuit. Wat heeft hij op zijn kerfstok? Hij heeft zich voortdurend tegen mij, zijn heer, verzet, heer Graaf. En is ontvlucht. Wat nog meer? Dat is meer dan genoeg, zou ik zeggen, heer Graaf. Wel zo. Heer van Heemskerk, waarom hebt u mij een ander verhaal op de mouw gespeld? Heer Graaf. Vergief mij. Het is mijn fout. Ik, uh, ik, ik heb verkeerd begrepen... Wat de ridder van Randzaten me heeft verteld. De ridder is mijn vriend, heer Graaf. Ik wilde hem helpen. Laat dit dan de laatste keer geweest zijn dat u mij zo slordig hebt ingelicht, heer Ridder. Zoals u beveelt, heer Graaf. Wat heb je voor jezelf te zeggen, jongen? Heer Graaf, ik heb me overgegeven opdat mijn vrienden vrij zouden zijn. Dat is mij op ridder voor het beloofd. Maar nu ik hier ben, wil de heer van Randzaten hem blijven vasthouden. En, uh, eh, uh, Iselda is ziek. En, en, en kijk meester Vierteloos aan. En, en, en, Jeroen. Heer Graaf, ik, ik zal meegaan met de ridder van Randzaten. Maar mijn vrienden moeten veilig weg kunnen. Voor een geboren lijf kun je aardig je tongetje roeren, jongen. Ik ben geen geboren lijf eigener, heer Graaf. Ik ben van medemlik. Ik ben er samen met mijn vader en tien anderen drie jaar geleden weggehaald door de Heer Van Randzater. Wat nu? Vreemd. Wat is hier op uw antwoord, heer Van Randzater? Dat die lummel alles liegt, heer Graaf. Zo, zo. Weet jij wat we met leugenaars doen, jongen? Jawel, heer Graaf. Maar ik lieg niet. U kunt met mij laten doen wat u wilt, ik ben geen lijfeigene. ik ben een vrije Westvries. De ridder liegt van... Oh, heer Graaf, een stevige gezeling weer dat mannenke de waarheid te gauw uithalen. Ik vraag u niet langer te dulden dat een hooggeboren ridder door een vilijn beledigd wordt. Ik versta uw toren, heer ridder. Maar ik wil de jongen de kans geven vrijwillig te bekennen dat hij liegt. Luister, jongen. Om jouwentwil zijn eerbare porters tegen deze ridders in opstand gekomen. Als jij blijft volharden in die leugen... ...zal ik moeten doen wat je heer vraagt. Want pas als jij bekent dat je een lijfeigene bent... ...kunnen de porters om vergiffenis vragen voor een balsturigheid. En wat gebeurt er met mijn vrienden, heer Graaf? Jammer dat jij van zo'n lage geboorte bent, jongen. Je vecht voor je vrienden als een jonge ridder. Wel aan, ik geef je mijn woord dat je vrienden veilig naar Harlem zullen worden gebracht. Of waarheen ze maar willen. Niet doen, Jan Volkerson! Wij weten dat je een van ons bent. Sta al! Meester Dirk! Dit gaat te ver. Zelfs een ridder zal zich niet in mijn rechtspraak mengen. Ga buiten staan. Ik beveel het. Nee! Laat me dan maar wegslepen, heer Graaf. Maar ik kan niet langer aanzien dat die jongen zo getort met Hij is vrijgeboren. En dit zeg ik. Als hij wordt weggesleept... Dan zal het door heel West-Friesland gaan dat graaf Floris geen recht doet. Weg met jou, onmiddellijk. En wees blij dat ik begrijp dat je goedhartigheid even groot is als je mond. Sleep hem weg. En nu voor het laatst. Wil je bekennen een onvrije te zijn, jongen? Ik durf alles wat meester Dirk me vraagt, hier ga. Nee. Ik ontken! Is er dan niets dat jouw koppigheid kan breken? Jager, laat je zweepers knallen! Oh. Hoor je dat, jongen? Wil je dat op je rug hebben? De heer Van Randzate heeft mij al te bloedend toe doen geestelen. Heer Graaf. Oh. Zie de striemen maar op mijn rug! Maar ik ben vrijgeboren! Vrijgeboren! Ja. Als ik maar wist wie ik geloven moet. Maar ridders liegen niet, dat verbiedt hun wet. Ja. Maar jij bent dapper, jongen. En je ogen kijken me vast aan. Heb je hier dan niet iemand die kan bewijzen dat je vrijgeboren bent? Uh, nee, heer Graaf. Dan moet het recht zijn loop hebben, helaas. Kom hier, jager. Voor het allerlaatst. Dat ken je of niet, jongen. Nee, heer Graaf. Ja. De... Geef hem tien slagen jager. Oh. Wat is er daar? Heer Graaf? Heer Graaf, uit naam van mijn vader. Vraag ik gehoord. Ja, wie is dat? Welke opbouw? Ah, Ho, la! Jee, oh. Vreemde vermomming duik jij op met zoveel tijd. Zeker krijg je gehoord. Kom dichterbij. Graaf Floris grijpt in. Dit was het tiende deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreux... met Herman van Elen als Graaf Floris de Vijfde... Alex Vaassen junior als Jan Volkertzoon... Jan Verkoeire als heer Koenen van Randzaten... Jaap Maarleveld als de heer van Heemskerk... Johan Wolder als Hennepin... Dries Krijn als meester Dirk van Koedijken...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 en laatste deel Jan is vrij Kom dichterbij! Dat is waar ook. Waar was Jehan gebleven? En wat is er met hem aan de hand? Hij liep altijd een beetje met gebogen schouders. Maar nu? Nu is hij zo recht als een kaars. En zijn ogen, die altijd zo slaperig rondkeken, schitteren nu van helderheid. En graaf Floris moet erom lachen dat Jehan zomaar in zijn schopele kleren komt binnenstuiven. Hij schijnt hem te kennen. En de dames en heren van de hofhouding ook al, want ze wuiven naar hem. Jehan van Burselen, is dit de kledij waarin jonge Zeeuwse ridders rondlopen? <lacht> Je lijkt wel een zwervende speelman. <lacht> Wat is dit voor grap? Met uw verlof, heer Graaf. Ik draag dit pak bijna anderhalf jaar. In het dal van de Rome is het begonnen. Maar waarom, jij dolle wilde brassen? <laughs> Twee jaar geleden liet je ons geen rust voor we je tot de ridder hadden geslagen. En nu dit? Heer Graaf, in Middelburg was een monnik... ...die mij veel heeft verteld over een heer uit de Duitse landen... ...die lang als minderstreel had rondgetrokken. <laughs> je bedoelt heer Heinrich von Veldekke. Maar mijn brave jonge ridder, dat was een groot dichter... Jij kunt alleen maar fluit spelen. <lacht> Helaas, heer Graaf, dat heb ik ook ontdekt. Maar met uw verlof herhaal ik wat ik zei toen u zo goed was mij te herkennen. Uit naam van mijn vader, heer Wolfert van Borselen, vraag ik die zelf nog te jong bij hem aan te klagen. Gehoor. Heer Graaf, geloof deze bedrieger niet. Hij is geen ridder, maar een speelman. Heer Koene van Randzaten, zwijg! Hebben jullie iets gezegd dat we uw hardnekkige onbehoorlijkheden moe zijn... Ridder Jehan van Burselen, doe uw aanklacht. Dan zeg ik voor uw graaflijke hoogheid en ten overstaan van dit edele gezelschap, dat ridder Koene van Randzaten een leugenaar is en een bedrieger. De... Dat hij zijn riddersporen niet waardig is en dat ik hem uitdaag tot een tweekamp, opdat het recht zal blijken. Tilte! Een tweekamp. Met een zwerver van nog geen twintig jaar. Eerst een baard aan je kind te krijgen, kind. Wij van Borstelen zijn geen van alle groot van stuk. Maar ik ben zeer wel in staat uw schild aan stukken te slaan, heer Van Randzaten. Heer graaf, ik verzoek u om uw oordeel. Dit is de enige uitweg die u open blijft, heer Van Randzaten. Het vermoeden dat ik word voorgelogen is in zekerheid verkeerd. Het gaat niet aan dat ik een ridder veroordeelde tegenover lagergeborenen. Maar nu is er een van uw standgenoten die u uitdaagt. Maar deze jonge heer Graaf, Hij zal een half uur tegen mij uithouden. Als ik hem neersla, krijg ik een hele geslacht borstelen tegen me. Op dit punt kunnen we u geruststellen, heer ridder. Jehan van Borselen is al sinds twee jaar ridder omdat hij bij verschillende gevechten meer durfde en kon dan menige man van dubbele leeftijd. Oh, ja, ja, ja, ja. Wij bepalen derhalve dat het verzoek van ridder Jehan van Burselen tot het houden van een gerechtelijke tweekamp tussen hem en de ridder Koenen van Randzaten zal worden ingewilligd. Ja, ja, ja. Te voet, met knots en schild, zal het worden uitgevochten. Zo zal het zijn. Als het kan, dadelijk, heer Graaf. Goed, heer Graaf. Ik zal het monnik een les geven. Ja, maar laat het binnenplein vrij van sneeuw maken. Dat gebeurde soms nog wel in die tijden. Zo'n gerechtelijke tweekamp. De graaf en zijn gezelschap krijgen zitplaatsen voor een der vensters. De poorters mogen toezien langs de zijden van het strijdperk. Jehan komt naar buiten. Met een borstharnas en een helm. Die hij even als schild en knots heeft geleend. Heer Koene is nog in volle wapenrusting. Maar hij laat zijn metalen beenstukken af, want die zullen hem te veel hinderen bij een gevecht te voet. Oh, hij lijkt wel een metalen toren, nu hij zich opstelt om te wachten op het beginsignaal. De kemphanen lopen behoedzaam om elkaar heen. Jehan springt naar voren. En dient de heer van Randzaaf een slag op de helm toe waarvan hij suizenbalt. Kijk, kijk, kijk, kijk, Hij weekt twee stappen terug. Jehan volgt hem. En slaat hem wat hij kan. Ach, maar heer Koenen vangt alles op met zijn schild. Hij keert zich half om. Jehan brengt langs hem heen. En... Ah, slaat een slag die hem op de knieën werpt. Hij buigt het hoofd. Heer Koene komt nog naar voren. Als hij nog één slag kan geven, is het gedaan met Jehan. En dichterbij, en dichterbij komt Heer Koene. Hoog heft hij zijn klots. Maar nu, vlug als de weer springt Johan weg... en ranzelt op de nu in verwarring de ridder in. En nu komt Heer Koene weer terug krijgt hij een snelle slag tegen zijn onbeschermde knie. Hé, vol. Ja! Meteen is Jehan bij hem, knielt op zijn borst... en rukt hem de helm af. Heer van de rondzaten, verklaar... verklaar je je overwonnen... of moet ik verder gaan? Nee, jonge lidder. Ik... ik heb voor... Bekend dan dadelijk voor onze heer Graaf... ...dat jij gelogen en bedrogen hebt. Ik, ik heb gelogen. De heer Graaf, mogen wij vergeten. Die jongen, die een volkenszoon... ...is geen lijp maar een de, de waarheid is uit deze ridder geklopt! <laughs> Breng de verslageren er naar binnen knechten. Ik zal recht spreken. Mijn heer, een beetje mis. Van Heemskerk en Randzaten. Knieuw en hoor mijn oordeel. Het spreken van leugens is den ridder verboden. Nochtans hebt gij beiden zulks gedaan. De heer Van Heemskerk loog om zijn vriend te helpen. Alleen daarom zal hij zijn wapenschild mogen behouden. ...maar dertig ponden zilver zal hij de voorsters van Alkmaar betalen. Gehoord, heer Van Heemskerk? Heer Graaf. Ik zal alles wat ik bezit te gelden moeten maken. Dat kan ons niet vermurmen. Wilt u zich aan mijn besluit onderwerpen, heer Van Heemskerk? Ja, heer Graaf. Dat wil ik. Gij... Heer Koenen van Randzaten, gij hield en houdt nog mijn vrije west gevangen. Dat is misdadig. Gij hebt gelogen en bedrogen en bent in eerlijke tweekamp overwonnen. Gij zult de Alkmaar aan de kerk worden gesteld, met uw schild onderste boven om de hals en uw zwaard in stukken voor de voeten. Ik verklaar u als onwaardig van uw ridderlijke staat vervallen. Wachters, leid die mannen weg. Met jullie, mijn trouwe peurters, zal alles in het gereden komen. Morgen zullen wij overleggen welke rechten zulke dappere vechters voor onze rechten verdienen. Ja. En nu, ridder Jehan van Burselen, neem je vrienden mee en zorg goed voor hen. Heer Graaf, ik betuig u mijn dank... en mijn hulp. De volgende dag ging de prachtige stoet op weg naar Alkmaar... voorafgegaan door de gewapende gilden... met de vaandels en banieren waaiend in de wind. Meester Doede... Loopt bij de andere overlieden. Jehan van Borselen rijdt naast Graaf Floris. En achteraan. Ja hoor, daar rolt een huifkar met twee stevige paarden ervoor. Er zijn veren bedden ingelegd, en daarop zitten meester Virtulo, Iselda, Jeroen en Jan Volkertsoen. Het is allemaal nog wonderbaarlijk goed afgelopen. Ik heb veel meegemaakt en het lang niet altijd naar mijn zin gaat. Maar in deze landen keer ik niet terug. Oh, als ik nog denk aan die koude die kerken en langs de wegen. Bro, hoe kun je hier leven, Jan? Waarom ga je niet met ons mee? In Frankrijk kan je nog veel mooiere kleuren zien dan hier. Oh, misschien is dat wel zo, Maar ik, ik ben nou thuis, hè? En ik hou van de kleuren hier. Je bent een wonderlijke jongen. Hoe is het met die stream op je rug? Genezen ze al een beetje? Oh, jawel, jawel. Zeg, meester Vierterhoff. Uh, dat geld dat het wegenschild u gegeven had. Hebben de soldeniers die ons opgesloten hebben allemaal gestolen. Geen geld meer, geen instrumenten meer. Ach. Ik wilde dat ik hier nooit gekomen was. Maar daar kunnen we ook maar toch wel met de poorters over praten, meester. U, u, u hebt het toch allemaal voor mij verloren? Manneke, Manneke, nou ben je een tijdje met ons meegedronken en nog schijn je niet te weten dat een zwerver helemaal niet meetelt. Wij speellieden, wij maken mooie muziek. We zingen, we kokelen, we dansen. De poorters en de hele vrouwen die zien en horen dat graag. Maar als we niet meer kunnen, dan lopen ze ons voorbij... Zo is het altijd geweest, en zo zal het nu ook gaan. Hola! Mr. Viertelo. Oh. Zit u goed? En hoe is het met jou, Iselda? Voel je iets beter naar die aterlating? We zijn u zeer dankbaar voor uw belangstelling, heer ridder. Wat voor woorden zijn dit tussen oude vrienden, Mr. Viertelo. Waarop eens zo kil? Het doet ons plezier dat we een tijdje lang als vermaakt voor de heer Ridder hebben mogen dienen. Zeg eens, roen. Wat bedoelen ze? Wij mogen er zwervers zijn, heer Ridder. Maar wij zijn eerlijk. We dachten dat u een arme slecht spelende fluitist was. En we hebben ons best gedaan om dat te verbeteren. Omdat we bang waren dat u anders zou verhongeren. Nu blijkt dat alles maar een spelletje van u is geweest. Hola! Recht! Nee, mijn paard. Opzij, mensen. Ik kom erbij zitten. Nee, nee, nee, nee, nee, Iselda, trek nog maar geen gezichten opzij. Zo, zo. Is het zoals Jeroen zegt, Iselda? Ja, zo is het heel zeker, heer Ritter. Luister dan ook eens naar mij. Ik ben opgegroeid als een jonge kasteelvier. Ik wist helemaal niets van onderzaten of zwervende gezellen af. Tot ik knepte als die ridder uit de Duitse landen minder streel wilde worden. Toen ik jullie ontmoette had ik honger geleden, echte honger, want ik kon geen penning verdienen. Dat kan ik me denken. Je speelde warmelijk en je zong nog slechter. Oh, oh. neem me niet kwalijk hier <laughs> Ik neem jullie niets kwalijk en dat weet je heel goed. Jullie hebben me meegenomen. En wat ik bij jullie onderweg geleerd heb, dat is nog heel wat meer dan fluitspelen, dansen en zingen. Ik heb geleerd wat laaggeboren mensen allemaal moeten doorstaan. De borstelens zijn zo goed als ze kunnen voor hun zeven. Maar nu weet ik heel wat waar ik de middelburgers en de anderen mee helpen kan. Het was dus helemaal geen Misschien hebben we wel wat erg snel en streng gehoeideld, Jeroen. Zou een ridder een hand van me aannemen, Hier heer van Borstelen? Of een ridder dat zou doen, weet ik niet... ...maar jullie oude vriend, Jehan. Ah. Graag. <laughs> en, hoe is het met Mr. Viertolo? Nou, hier is mijn hand, Jehan. Ja, dank, oude vriend. Ik zie dat ge u nog steeds grote zorgen maakt. Uh, misschien kunnen we ergens instrumenten lenen. Mr. Viertolo, ik heb een plan. Luister. Ik... Hé, hey, waar is zo'n volkert zo? Is er net de wagen uitgeglipt? Stijf van het zitten, denk ik. Ik zag hem naar voren halen. Die is een landgenoot te gaan opzoeken, natuurlijk. Wel, luister naar mijn plan. Zo, jongen, Op, ben je daar? <laughs> Wou je misschien de gildevaan een tijdje dragen? Nee, oh, mij te zwaar, meester. Uh, uh, meester, dat schild waar u over sprak. Dat, dat, dat schilderschild. Ah, mijn jongen, praat nou niet alder over schilders. Want dat bedoel je niet. Het woord zegt toch dat dat gezellen zijn die wapens op schilder zetten. Spreek van malen. Dat is wat jij wilt. Dat betekent met verwerken. Zeg maar, wil jij nou echt geen smid worden? Er zijn heel wat geheimen in het smidswerk, jongen. Geheimen waar niemand buiten het gild van weet. Jij lijkt me nou echt een manneke om te zijnertijd tijd zwaardveger of zo te worden. Nou, uh, ik, uh, ik kan er niks aan doen, meester. Uh, het lijkt me allemaal erg mooi, maar ik, ik weet van tevoren dat ik op een goede dag toch weer naar verf zou veranderen. Ja, maar kijk nou eens, meester. Ja. Hey, kijk nou eens om. Al, al die prachtige vlaggen. Die, die, die heren en edelvrouwen. De zonneschijnen die speerpunten. Ja. Ja, ja, ja. Nou, je zegt. Gek dat ik daar nooit op gelet heb. Tja, maar... Al kon je dat nou afmalen, Jan Volkertso. Wat moest je daar dan mee doen? Zoiets kan immers niet in een kerk hangen. Nou, ik... Uh... Ik, ik, ik, ik heb ze wat nagedacht, meester. Zo? Waarover? Nou, in Haarlem, hè. Daar hebben de Poorters kleine scheepjes in uw kerken hangen. Ja. Van de sint uh, nicolaas Schild. Dat op kruistocht is geweest. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik dacht... Uh... Ja, maar, maar niet lachen, hoor, meester Dirk. Nee, nee, zeg het maar, jongen. Nou, ik dacht, misschien later, hè. Als ik uh, heel goed schilderen kan. Misschien wil het Smitschild eens een schild laten maken. Een schild? Van het Smitschild? Ja. Oh, ik snap je. Met een verering erop voor sint joris hè. <laughs> mannetje, mannetje, jij bent Pieter hoor. <laughs> ...hebben ze het zelfs in Enkhuizen en horen nog niet. Nou, en dat zijn toch grote steden? Hm, mooi. Dat is heel mooi. Maar hou het goed voor je. Want er zitten in elk gilde een paar rakkers... ...die jouw plan zouden nemen... ...en er zelf geld aan verdienen. Dus u helpt me om in het sint lucas schild te komen, meester Dirk? Ikzelf. En, en meester Siebren. En meester Willem. En meester Doede. Jij zult de best aanbevolen leerjongen van heel Alkmaar zijn... ...Jan Volkerszoon... Graaf Flores trok Alkmaar binnen en die avond liet hij een feest houden waar veel gegeten en gedronken werd. En de poorters hem hun trouw en bewondering kwamen betuigen. Speellieden zijn er ook uit het gevolg van de graaf. Er zal gedanst worden en... Wat is dat? Wat is dat? Een verrassing, hè? Doe open, Nee, maar... Wat voor een sterkje bedelaars is dit? Zeker, heer Graaf, bedelaars. Ja. Twee slechte ridders ontnamen ons alles wat we oh, bezaten. Oh, oh. We hebben wat speeltuin geleend. We hopen dat de glorieuze graven van Holland en West-Friesland ons zou willen Ik ja, ja, ja, ja, ja. Ikzelf. Ach, ik ben maar een povere speelman. Ja, ja, ja. Ik zal met de bedelnap rondgaan. Mogen dames, iedere heren. Voor arme ministerijnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jan van Burselen. Ja. Hoe zie je er nu weer aan? Goed, goed, goed. Speel maar. Ja. En weet dat de graaf van Holland en West-Friesland... ...je gezellen, goede kleren... ...mooie speeltuigen... ...en twaalf ponden geven. Oh, ja, ja, ja. Grootmoedig is de graaf van Holland. Schone dames, edele heren... ...volg ze hem voor. Ja, ja, ja. Speel, meester Virtolo... ...en laat de hele wereld horen... ...dat Graven Floris een hart heeft... ...dat goed is en groot. Ja. Voor edel en onedel... ...voor West-Fries en Hollander en Zeeuw. Lieve Graafloor! En het feest duurt tot laat in de nacht. Duurt? Ach nee, duurde natuurlijk. Het is allemaal zo lang, zo heel lang geleden. Maar als we nu eens onthielden... Dat graaf Floris de vijfde een van de eersten was die hebben begrepen dat de sterke voor de zwakkere moet zorgen. Dat werkende mensen meer waarde hebben dan vechtende mensen. Dat iedereen recht heeft op vrijheid. Wij vinden nu dat dit vanzelf spreekt, maar dat vonden ze toen helemaal niet. En ook nu is er hier en daar nog wel iemand te vinden... ...die er nog net zo over denkt als de heer Koenen van Rand zaten. Onzaliger nagedachtenis. Jan is vrij... Dit was het elfde en laatste deel van Jan Volkertsoon. Een hoorspel van Dick Dreu, met Alex Vassen junior als Jan Volkertsoon, Herman van Elen als Graaf Floris V, vijfde, Jan Verkoren als heer Koenen van Randzaten, Jaap Marleveld als de heer van Heemskerk, Dries Krijn als meester Dirk, Van Heskes als Virtulo, Dick van Sant als Jehan, Irine Poorter als Iselda en Frans Somers als Jeroen. Het verhaal werd verteld door Dogi Rugani. De regie had Jan C. Hubert.